Josje uh, Liefo en Klaas Wassenaar en mijn jongens uh, Johan Jongepier. En zometeen hebben we ook nog Twan Manders. Ja, de enige echte, Niet die, die van 50+. Van 50 plus, plus, nee, dat wil ik ook wel zeggen. Niet, niet. Plus, nee. nee, die, die van 50+. Nee, maar mensen die die van 50-plus willen steunen, die kunnen ook doneren op Help Twan Manders. Ja, Help Twan <laughs> <laughs> maar uh, daar gaan we zo'n pen allemaal over hebben, ook over hoe je uh, Twan kan steunen en over wat Twan allemaal gedaan heeft. Twan komt ook op voor belasting uh, voor mensen van uh, 50 jaar en ouder. Ja, en wie hebben we nog meer? Ja, hallo! Fijn dat jullie er zijn, ik ben er ook weer. Ja. Goed, uh, ja, nou ja, dan gaan we gewoon beginnen met de uitzending. Uh, laten we beginnen met uh, de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. De staatsschuld die staat op, ah, nou ja, t, uh, dit is nog halverwege de, halverwege de week dat we opnemen, maar als het weekend is en of, uh, volgende week wanneer de mensen deze uitzending gaan luisteren, zal die al op 476 miljard in het rood staan. De uh, ja, die is op en neer gegaan, die is zelfs door diepe dalen heen gegaan, maar die, staat nu op, uh, die is nu gestegen naar uh, de 108,21. Uh, ja. En het goud. Goud staat op 1353 en dollar per ounce. En is het, uh, mm -hmm. Net als zilver, hard op weg omhoog. Ja, het is flink omhoog geschoten. De vorige week was hij net over de 1300 heen. Ja. In de loop van deze week stond hij op uh, 1337. Ja, uh, ik denk dat dat te maken heeft met dat nieuws uit China. Dat we uh, ja. bezig zijn uh, met die. Um... De dollar onderuit te schoffelen. Ja, de dollar onderuit te ja. <laughs> <laughs> Wat dan ook, ook te zien is aan de euro-dollar-koers, want die staat ook al inmiddels op 220.2. Dus, uh, ik lees ook steeds van die berichten over uh, beleggers die, uh, ja, die hun geld wat uit de uh, Verenigde Staten beleggingen uit weghalen. Kan dat ja, ook, dat uh, ook ze, hebben, ze hebben natuurlijk ook nou een schadepost straks. Eerst uh, van die eerste orkaan, dat zou 150 miljard zijn. En dit wordt waarschijnlijk de grootste schadepost ooit van een verzekerd uh, gebied. Dus ja, dat, dat, uh, als ze dat gaan bijdrukken met de debt ceiling, dan ja, dat komt weer, gaat weer de kosten van de dollar ja, natuurlijk. Ja, ja dus nou, Dat zullen we zometeen ook nog even behandelen dan. Maar um, ja, we hebben ook nog uh, ja, olie, hè. olie. Is daar nog iets uh, mee gebeurd? Het wordt uh, nog steeds gebruikt. Ja, het wordt nog steeds gebruikt. 49,13. Ja, ja. Net de 150. Ja, het is een beetje gestegen, ja. Nou ja, de Bitcoin, uh, ja, die was. Uh, die heeft er deze week heel wat meegemaakt. Dat is echt een heel verhaal. Ja. Ik zal het even heel, heel kort vertellen. Die heeft uh, deze week uh, een piek bereikt van 4200 uh, eurotjes Maar die is ook naar een dalletje gegaan van, uh, nou laten we zeggen, net iets onder de 3500. Dus dat is gewoon uh, 700 euro gezakt. En als je weer uit het dolletje aan het klimmen staat hij ongeveer op de 38 à 3900 euro. En de dolletjes is hij in de buurt van de 5000 geweest. Ja, ja, ja, hij is bij de 5000 meteen als een baksteen uh, naar beneden gezakt. Misschien dat een paar rijke mensen sowieso hadden willen dat ik hem op de 5000 krijg. Oh, dat gaat het nu de, lukken. Dat is de biologische grens ook, hè: 5000. Ja, ja, uh, ja. Ik heb dus uh, precies in de piek. Gekocht weer. Oké, okay, met, met bitcoins. 4900 uh, dollar stond die toen. 49... Oeh, nou, de weet de Belastingdienst het ook. Ja, dat geeft niks. <laughs> Daar moet ik toch nog wel mee regelen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, die weten nou dat je goud hebt. Uh. Ja. Nee, nee, maar Yoshi is dat ja. allemaal kwijtgeraakt. Oh, ja, uh, had ik op Facebook. <laughs> allemaal uh, naar redtvanmanders.com uh, uh, gegaan. Perfect. <laughs> ja, uh. Nee, goed, ja, dan gaan we naar, uh, ja, naar uh, de rest van het nieuws. Uh, ja, we noemen het al, uh, de, uh, ja, we hadden het al even China nu. Uh, China nee, had wel iets te maken met dat uh, dolletje van uh, de bitcoin, hè? Ja, alle crypto's hadden een dalletje Ja, ja. Als ik zeg alle, dan zal het vast wel een uitzondering zijn. Ja, ja, klopt. De bitco bitcoin Dark ging omhoog. En Precies. Wat zijn maar de, er nog een paar? Ja, de grote bekende, die uh, gingen allemaal naar beneden. En de bitcoin heeft zich volgens mij wel het beste hersteld. En dat is uh, toch wel uh, traditioneel zo. Uh, maar heel verrassend deed uh, Ethereum Classic het ook een poosje heel goed. Maar die, uh, die herstelt volgens mij het minste. Ik denk je alweer... even te zeggen wat er gebeurd is, hè? want anders dan, uh, weten ja, ik, mensen ik, dat niet. Ik geloof dat heel veel dat mensen uh... heel bang zijn geweest, uh, omdat uh, China iets over ICO's heeft gezegd. Ja, China heeft het, het verboden, of de Chinese centrale bank, die heeft het verboden om initial coin offerings, dus dat zijn eigenlijk mensen die een nieuw project hebben voor cryptocurrencies, die daar ja, iets mee willen gaan doen, dan wat ze vaak doen is eerst een aantal crypto, die nieuwe cryptocurrencies verkopen en met het geld gaan ze het project ontwikkelen. En dat heet een initial coin offering en dat doet heel erg denken aan een initial public offering van aandelen. Ja. En dat is al wat heel erg gereguleerd om, ja. om te voorkomen zogenaamd dat er scams bij gebeuren. Ja. En ja, het leek er ook wel op op heel veel van die ICO's of dat inderdaad ook scams waren. Dat moet ja. ik uh, wel uh, toegeven. En okay, nou okay. hebben ze, de Chinese centrale bankje heeft dat afgelopen week verboden. En toen toen er opeens al die koers in elkaar van die ICO's en ook die van bitcoin erbij. Je moet er misschien ook bij zeggen dat de meeste de, de, de, de ICO zijn dus tokens. Dus geen echte, die hebben geen ja. eigen blockchain. En die handel, meestal 90% zit dus in Ethereum en dat is gewoon een, ja een, een, hè, dat wordt dan gewoon gezegd. We hebben nu uh, 1 miljard munten en dan kunnen ze verhandeld worden. Maar ja. dat is zonder eigen blockchain, dus er wordt ook niet gemined of dat soort dingen. Op, op zich is het idee dat je in plaats van door alle hoepels te springen om aandelen uit te geven, ICO's aanbiedt, is op zich wel interessant. En ik geloof dat uh, de, de Chinese bank is ook alweer aan het terugkrabbelen. Uh, zij zijn, uh, hey, is dat gewoon uh, puur verbieden. En nu staat het deurtje alweer op een kier om toch weer misschien dingen toe te gaan staan. Maar ongetwijfeld, uh, zodra ze meer hun handen erop kunnen leggen. En dat kunnen reguleren in de zin van, uh, zoals ze ook aandelen reguleren. Oh, dit heb ik dit is voor mij een beetje een rendezvous. Een paar jaar geleden heb ik dit ook meegemaakt. Uh, to, toen, zei de, toen deed de Chinese Centrale Bank uitspraken over de bitcoin zelf. En, en ja. dat ze het wilden verbieden. En even later was het toch weer van, nou nee, oké. Okay, uh, we willen nee, wel, wel regels het... hebben, weet je wel. We gaan dat het een, een actie is om uh, goedkoop in te kunnen kopen. We willen wat inkopen, als wij dat, dat bericht op de markt brengen, daalt de prijs 10%. Ja, mm -hmm. nou op zich is dat, ja, dat kan toch. zo. Want nee. uh, volgens mij. Uh, als China uh, collectief zou handelen op het bitcoingebied... dan zouden ze uh, volgens mij uh, 50% plus 1 uh, kunnen uitvoeren... gezien hun uh, gigantische mijningscapaciteit. Ja, maar dat zijn gewoon private partijen die uh, mijners... Dat opvinden. snap ik wel. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Uh -huh. Maar uh, het is wel een heel belangrijk aspect uh, in China... Uh, ten opzichte van de totale crypto-markt. Uh -huh. ja, Wat dat betreft is uh -huh. dus het idee dat ze <coughs> de handen ineens slaan... is niet raar natuurlijk. Hè? Een overheid heeft er helemaal geen moeite mee... Uh, om uh, via een private structuur uh, rijkdom in bepaalde handen te krijgen. Nee, nee, niet echt. Maar met zich... een 51% aanval, wat heb je daar nou aan? Dan moet nee, je een heleboel miningcapaciteit neer gaan zetten. Dan moet dat je ik, tot dat je 51% hebben. En wat je dan gaat doen met, dat, met die 51%, is een paar blokken parallel minen. En dan kan je een aantal transacties vervalsen. Uh, nee, ja, en, en daarna is het veel om dan zelf te gaan mijnen. Als je zoveel capaciteit ik, hebt. Het ging mij er niet om dat dat gaat gebeuren. Het ging mij gewoon om even om te benadrukken. hoe groot het belang van crypto in China is. Hoe groot onderdeel van de crypto miningcapaciteit in Chinese uh, private handen zit. Ja. En uh, dat, ik zeg ook niet dat het steeds mee gaat doen. Dat verwacht ik ook niet. Maar uh, dat geeft wel aan hoe groot het is. En ik denk dat het sowieso zaten best wel veel mensen al klaar. Om uh, tijdelijk te verkopen. Want, hè, want er, er was een hele rally geweest. Mm -hmm. Dus dat was volgens mij ook zo dat heel veel handelaren. gewoon op het puntje van de stoel zaten. Het van, Wanneer moet ik het verkopen? Hè, want hey, ik ja, het normaal zit je. altijd weer een keer terug. Dan kost je die 5000 getikt. En dan krijg je dus inderdaad. Ja. Dat, dat er ineens een heleboel mensen over elkaar heen ja. gaan vallen. Ja, ik ja, wil maar, nog wel. Precies op dat moment ook even die uitspraak. Nou, dan krijg je een hele mooie inkoopmoment. Ja. Ja, Jouw punt, Klaas, over dat mine in China uh, is deels ook omdat de stroomkosten daar zo laag zijn. Dus stel dat ik in Amerika met uh, 10 miljoen aan, uh, aan euro of aan dollars in dat geval zit om te gaan minen. Dan uh, is het al vrij snel rendabel om die hele zooi te verschepen naar China. En dan is het dus... In hand in, Dan staat het in China met een Chinees IP-adres, maar dan is het uiteindelijk een Amerikaan die er aan het mine is. Dus, mm -hmm. Ja, maar er was uh, ook nog nieuws van de Japanse en de Europese centrale banken. Die hebben ook wat uitspraken gedaan over blockchain. Ja, de ja, Europ Europese en de centrale banken en die van Japan die zeggen dat de blockchain is te onvolwassen is om, uh, uh, om geadopteerd te om gebruikt te worden. Dat is een beetje grappig, want de ECB die bezit geloof ik, die hebben het geld bijgedrukt en 22% van alle staatsobligaties opgekocht. En de Japanse Trellebank heeft zelfs meer dan 40% van staatsobligaties <laughs> opgekocht. Ja, maar je moet dat vertalen, hè? dat betekent van eh, blockchain biedt ons nog geen mogelijkheid om cryptocurrency bij te drukken. Ja. Dus ja. wat dat betreft is het ja. toch niet een tool die wij goed kunnen gebruiken voor onze eigen doelijden. Ja, dat, Maar want, we um, merken er ja, aan. Het nou, vertrikke is dat je gewoon geld bijdrukt en allemaal uh, dingen opkoopt om uh, de boel gaande te houden. Dat kan natuurlijk met crypto niet, dat is het uh, idee van de reden dat het zo goed is. En dat is inderdaad waarom zij er uh, niks, uh, niks aan hebben. Dus, uh, nee. Maar ja, als zij dit niet uh, gaan proberen te coöpteren, is het alleen maar beter toch? Ze wachten nog tot Ben Benenki met zijn eigen token komt. <laughs> volgens mij bestond er al wel een benenki koken maar ja, die dat zeggen ze de... niet. Dat ze die gaan co-opten. Co co co uh. Ja, dat is waar. Ik denk wel degelijk dat ze het willen co-opten. Co uh. Overigens ja. bij het vorige bericht nog uh, over die Chinese centrale bank. Uh, die, die beschuldigt dus die ICO's ervan dat het piramidespel was. Maar ja, <laughs> dat is volgens mij uh, Is alles wat de centrale bank op de markt brengt. is een piramidespel, toch? Klopt. Ja. In ieder geval. Uh, Um, kijk, uh, die, uh, als het uh, een ico piramidespel is, doe je er in ieder geval vrijwillig aan mee. En dat gaat voor de centrale bank niet. Dus dat is al een verschil, de... voordeel van een crypto's. Ja, dus van de essentiële wet van een piramidespel is dat je in de bovenste twee moet zitten. Ja. Ja, want de essentie van een piramidespel is dat de onderste twee betaalt voor de hogere twee. En, uh, en dat het is het hele punt met dan. die overheden. Zodra zij niet in de bovenste twee zitten. ...wordt het een probleem. Ja, ze hebben over, heel veel ja. dingen hebben ze geen moeite mee... ...als zij degene zijn die het doen. En zodra andere mensen het gaan doen... ...dan wordt het een bedreiging. En uh, ja, of dat nou met uh, doodmaken van andere mensen is... ...of het uh, afnemen van bezit. Ja, dat, dit, is, dit is precies hetzelfde. Zij willen gewoon in die bovenste tree blijven zitten. Ja, alsof de overheid zich echt druk maakt over piramidespellen. Ik bedoel, Social Security, <lacht> de ouderen, dat zijn ook piramide uh, spellen. Nee, ook nee precies. Dan zitten ze zelf in de bovenste tree. Ja, en dan, dan spelen ze het hele ding uit. Kijk, als straks uh, niemand uh, genoeg aan zijn pens opgebouwde pensioen heeft. Hè, of dat het naar 71, 72 jaar moet. Ik noem maar even wat, dat soort dingen. Dan zijn zij nog steeds de essentiële pin in het spel. Ja, en bij dit soort dingen zijn zij niet een essentiële pin. En daarom is het een probleem. Ja, en dat zie je ook met de staatsloterij, dat is natuurlijk ook iets van gokken. Ja, dat is uh, vreselijk, gokverslaving, ja, heel slecht. Ja, maar, uh, heel staatsloterij en de monopolie. En de, uh, de gokpaleizen, die zijn ook een staatsmonopolie. Ja, wat en, uh, in Noorwegen dat heb je natuurlijk ook zo dat je, de, dat je dat wijnmonopolie hebt. Dat de drank verkoop die wordt door de staat ja. geregeld. Ja, het is ook ja Holland Casino is uh, natuurlijk ook een monopolie. En, uh, ik mag geen pokertoernooi organiseren waar mensen voor 15 euro mee kunnen doen. Maar, want dat zou dan, als mensen zomaar dat, dat Tordelje gaan organiseren, dan uh, dat wekt gokverslaving in de hand. Nou, terwijl ja. poker al geen gokspel is, dus een behendigheidsspel. En bij 100 casino kan je pokeren, maar dan moet je toch wel minimaal 150 euro naar binnen, anders dan, heb je nog kans dat je zo klaar bent. Uh, dus dat is eigenlijk veel gevaarlijker. Dus dat uh, is natuurlijk een onzinreden. Maar de overheid verdient daar uh, heel veel geld aan. Ja. Alhoewel ze wel presteren op een paar jaar geleden uh, verlies te draaien met Holland Casino. <laughs> ja, maar dat is ja, ja, ja. wel en, dat, uh, Europa heeft beslist dat het Holland Casino moet worden afgestoten. Dat dus het mag, ja, ja. Het, het mag niet langer. En dan worden dus de cijfers gewoon gemanipuleerd voor de verkoop over een aantal jaar. Ah, ja. Dus ik denk maar, dat het... Waar dat dan? Want dan gaan ze de cijfer. als je de winst omlaag... Maar, uh, ...manipuleert, dan verkoop je het voor heel weinig. Je kan ja, dan kan iemand het, kan het, het voor heel weinig opkopen. Ja, vriendje. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. ja, maar... Uh, ...Sot, die had uh, u niet opbreken op toestanden, zeg maar... Ja, ja, en je kan natuurlijk met reserveren van geld kun je heel veel doen. En uh, ja, zo, zo kun je alles op een jaar verlies laten lopen. Maar ik zou nog willen zeggen, als jij uh, in plaats van meedoen aan de Staatsloterijshow en dat soort flauwekul, waar, uh, dan kan je veel beter gewoon uh, Ico's kopen. Of als ja. je het echt serieus wil doen, koop gewoon bitcoin voor dat geld. Ik kan prima bitcoin kopen voor een tientje. Nou, koop alsjeblieft dan uh, gewoon dat in plaats. Dan, dan, dan, dan ga je echt gokken. Als je ja, deze schokken, dan investeer je eigenlijk in iets ja, wat waarschijnlijk uh, wat gaat opleveren. Ja, bij, ik een ook een bij een staatslot, of uh, hoe heet het, een obligatie, krijg je ook altijd je geld terug. Mm -hmm. Ik weet niet wat het waard is, maar je krijgt het wel terug. Ja, ja, ik kan ja, ja. Het, je reed mee afwegen, maar je krijgt het wel terug. <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar dat, dat is inderdaad een punt. Want als jij, uh, dat zeg je nog niet, als jij gewoon je geld houdt, heel veel mensen die hebben gewoon wat geld opzij gezet, maar dan gok je eigenlijk ook. Als ja, jij duur. gewoon uh, voor eigen zekerheid uh, 5000 euro opzij hebt gezegd, ja, dan gok je ook dat, dat, dat je daar nog wat mee kan op een gegeven moment. Ja, en, en sowieso bent, opzij gezet. Die... Wat is er opzij gezet? Ligt het contant onder je bed? Dat doet er niet toe, bank... uh, nee, dit... wel toe, want als het op de bank staat, dan is het er eigenlijk niet. Nee, het is ook weer een belofte. Ja, ja dan kan het nog slechter aflopen, wou je zeggen. Ja, en dan ja, kan zomaar heel, iemand heel heel die, die 10% regel uitvoeren en dan staat er nog maar 4500 op. Nee, ja, er staat überhaupt dan... niks dus een, een, een... Nee, als nee, je ja, het dan willen ophalen, dan krijg je niks uit het automaat. Ja. ja, of ze en, schaffen en, de pinautomaat af. En dan dat kan nee, met bitcoin natuurlijk niet. Nee, maar zelfs als je uh, als je geld op zelfs als je uh, goud of zilver of wat dan ook, of een crypto er verkoopt, wat, wat je maar net het comfortabelste lijkt, ja, dan, uh, dat, dat is waarschijnlijk een veiligere manier van gokken dan. Uh, <laughs> Gewoon het geld of uh, een staatslot of zo uit te steken. Ja. Ja, ik heb dus toen de bitcoin nog onder de duizend stond, heb ik bij ieder pakje peuken wat ik kocht, heb ik een krasslot gekocht mm. met de intentie om daar bitcoins van te kopen. Ik wist dat ik op iedere euro die ik in de krasloten ging steken, zou ik 60 cent terugkrijgen. Nou, dat zie ik dan als mijn rentebetaling op een lening die, waarvan ik ooit misschien de hoofdsom ga krijgen. <laughs> en, uh, ja, zo heb ik dat een paar jaar gedaan. helaas nooit iets gewonnen. Maar ja, zo gaat dat. Ja, ik ken ook wel mensen die spelen. En dan vraag ik, hey, hoe zit het nou met dat winnen? En wat me opvalt is dat, eens in zoveel tijd. En ik, heb het, ik weet niet of dat echt zo is. Maar ik heb wel eens het gevoel tegen de tijd dat je weer eens uh, je bijdrage moet verlengen. Dan, uh, dan win je iets, een tientje of zo. Of iets zulligs, een taart. Dat soort dingen. Ja, heb je, snap je wat ik bedoel? Ja. Sommige van die loterijen of de postcode loterijen, weet ik veel. Dan moet je elk jaar weer opnieuw... Uh, moet je weer even overmaken. Hè? Dan is, mensen spelen vaak voor een bepaalde tijd en dan... Soms het, dat, ik weet niet of dat echt succes. is, hè? soms is het ook... Uh, kostmatig, uh, lijken ja, dingen het lijkt toevalliger dan ze zijn. Maar ik <laughs> krijg van die berichten... Hey, heb je hebt heel wat gooi, ja, ik heb een taart gewonnen. Dan zijn die mm -hmm. Mensen doen er elke keer mee voor weet mm hoeveel -hmm. geld... en dan winnen ze een keer een taart of ze winnen een tientje. Hoe duur is zo'n lot dan om mee te doen? Dat is vaak dan meer dan een tientje. Ja, dat, dat vind de, ik sowieso uh, raar. Als, jij, als je een prijs zint die minder is dan je lot, dat vind ik gewoon. Ja, ja, Ja, dat, en dat schijnt dus ja. gewoon te kunnen. Ja. En dan denk ik, koop alsjeblieft gewoon <laughs> iets anders ervan. Of koop een aandeel in een start-up of zo, weet ik veel. Ja. En wat eigenlijk een ICO ook is. En dan ben je ook aan het gokken, maar dan, dan heb je misschien wat. Ja, ja maar dan heb je in ieder geval iets van waarde, zeg maar al. Ja. Het, kan wel, het kan wel dalen, maar bij de, bij de staatsloterij is, zeg maar, uh, ben je er waarschijnlijk, uh, de, zeg maar, volgens mij keren ze 55% uit op zo. Ik weet niet precies, maar, ja. maar. Bij elke loterij verlies je gewoon. En het, het feit dat er wel eens ja. mensen zijn die er positief uitkomen, betekent niet dat het principe van het systeem is dat je verliest. Nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Uh, ik heb hier een bericht over een student die in uh, de Nederlandse. Uh, James Dyson Awards, ik weet niet eens wat dat is, maar... Wat uh... cool, hè? Ja, en ja. James Dyson is degene die die, die stofzuigers uitvindt. Uh... Oh, oké, oké, oké. Ja, daar was hem dan alsof... ook nog een bericht over. Maar uh, zij had uh, die prijs gewonnen. Oh, uh, hij, ik weet niet. Hij heeft die prijs gewonnen en hij, hij. heeft die prijs gewonnen met een digitale munt die offline is. Ja, het gaat om de, de A-Coin, of de A-Coin, die uh, dat is een Bitcoin-alternatief staat hier, dat kan worden bewaard op een speciaal kastje wat draadloos is gekoppeld aan een bijbehorende smartphone. Heb. en dan kan je dan een bedrag op opslaan en dat is dan zeg maar offline, dus dat is een offline uh, wallet en dan uh, kan je geld overmaken door twee apparaten door een uh, kijk je kan het door een vingerafdrukscanner uh, te gebruiken kan je geld overmaken je kan die die naast elkaar houden en dan uh, van de ene naar de andere geld sturen door te swipen en uh, ja je kan het dan dus offline bewaren en dat uh, zou dan uh, heel goed zijn voor de veiligheid kijk we weten verder niet uh, veel vanaf maar ik vond het wel een interessant artikel en, uh, ja, die jongen gaat nu uh, meedoen aan de internationale competitie als winnaar van de Nederlandse. En dan, uh, ja, het gaat om het uh, anoniemer te maken. Ja, dat vond ik wel een mooi uh, stukje aan, aan het eind. Want ik, dat lijkt dan alsof dat zijn eigen woorden zijn. Maar de student zegt dan, ik wil met deze uitvinding het betaalverkeer anoniemer maken. Onze ja. uitgaven uh, geven weer wie we zijn en wat we doen. En uh, met een uh, cashloze toekomst uh, verdwijnt deze uh, vrijheid en anonimiteit. En met de A-coin uh, wil ik dat weer terugbrengen. Ja. Nou, dat vind ik wel een interessant statement. Ja, en ja, er zijn natuurlijk ook een aantal uh, bestaande crypto's uh, die uh, daar heel uh, actief mee zijn. Onder andere Zcash, uh, Dash, Monero en een paar andere. En uh, ah, ja, ja dus, uh, ik juich al die initiatieven toe, want dat is e mijn e voornaamste probleem met Bitcoin. Een groot fan uh, van Bitcoin maar met, waar ik echt bezwaar tegen heb is. Ja, dat je dus al die dingen kan traceren, waardoor je, ja. dat natuurlijk, uh, het kost wel heel, het is wel heel veel werk, maar met, met behulp van exchange en andere informatiebronnen kun je het allemaal vrij <lacht> goed deconstrueren en, uh, ja. Ja, nee, dit is gewoon gaaf, gewoon offline en simpel. Hoe simpeler die dingen worden, eigenlijk zou het ook zo moeten zijn dat je, dat weet ik niet, maar ik heb dit ding niet gebruikt, maar ik, ik hoop dan dat ergens in zo'n visie, dat zo'n ding, dat gewoon iedere maloot het kan gebruiken, want dat is het allerbelangrijkste. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja en dat is, dat is gewoon gaaf, als je gewoon helemaal geen kennis hoeft te hebben, dat gewoon, het, moet eigenlijk, het, inst het gebruik van die app moet eigenlijk het ingewikkeldste zijn wat aan deze hele transactie, mm -hmm. en dan is het uh, gaaf. Het klinkt voor ja, mij gaaf, een beetje als het een werkt, een een met uh, vingerafdruk, mm -hmm. ik weet niet of mensen die Tresol kennen. Ja? Nou een, een transactie met vingerafdruk, dat dus ja, ja. zo ik het. Ja zo lijkt het dan een beetje, maar dan als een aparte coin. Dus uh, wat ik wel van u wil wat dat dan weer toevoegt. Maar uh, ja. Ja, maar, je, maar als een treasure kan je natuurlijk gewoon. je zit de hele tijd online en aan de chain vast. En als je daar wat op hebt staan en je. Nee, nee nee, nee, dat, nee, nee, nee. Dat zijn cold wallets. Ja, maar als je een transactie de, wil maken, moet je wel online. Ja, ja dat wel. Maar als je hem ja. in de kast oplicht, dan is dat niet even uh, verbonden. Nee, maar daar, daar wordt het niet meer privé van natuurlijk. Dat, dat je hem offline kan halen, die treasure. Want als je hem uit wil geven, dan moet je, moet je er toch weer aan die chain van zitten. Volgens mij is dat anders hierbij. Ja. Ja. In de zin dat, dat deze doet een soort uh, ja, van die lightning channels, zeg maar, die, die, uh, ja. wat ze bij bitcoin ook willen gaan doen. Dat je een getekende transactie, die met een bepaalde tijdsduur, die stuur je naar die andere toe. En, en die kan dan de betaling effectueren door die transactie naar de, naar de mempool te sturen. En dan, po dan post hij hem eigenlijk op bij, bij bitcoin. Maar die kan hem zelf ook weer doorgeven aan iemand anders. Als een, als een getekende transactie. En die kan er bijvoorbeeld een gedeelte van afhalen en, en hem dan doorgeven. En zo kan het pas na een heleboel uh, passeringen weer op de zeg maar rollen. Ja, ik denk dat dat, dat het idee is. En dat uiteindelijk iemand hem weer post en, en de transactie uh, maakt. Maar intussitor, in de tussentijd. Verstuur je de getekende transactie, de ondertekende transactie, die verstuur je naar elkaar. Ik denk dat dit best wel belangrijk kan zijn. Ik weet niet of het met dit alternatief gaat gebeuren. Maar ik denk dat uh, vanuit het uh, idee dat je het als munt gaat gebruiken voor trans dagelijkse transacties. Ja, dan moet dit gewoon zo kunnen. Het moet snel en offline. Anders dan wordt het nooit wat. Hè. Kijk, die transacties van 10 minuten, dat wordt hem gewoon echt. Uh, en er zijn ook wel andere alternatieven voor, denk ik. Maar ik denk dat als je een alternatief neemt waarbij het offline kan, dat is denk ik gewoon heel goed. Ik, ik weet niet ja. hoeveel ervan zijn op dit moment waarbij dat offline kan. Nou ja, daar zit ik dus uh, bij Bitcoin uh, ook aan lightning? te denken. Die uitbreiding, dat Lightning, dat is ook, uh, ook off-chain solutions zijn dat. Ja. Dus, uh, maar nou. Ga je Dash offline doen? Of, uh, uh, ja. Nee, er zijn, nog, er zijn nog niet... Je veel. kan wel je, je Dash wallet offline halen, maar offline betalingen? Ja, je kan een papiertje natuurlijk aan iemand geven, maar... <laughs> ja. nou, in, in principe, als jij een, een papiertje geeft met je private keys... Dan, ja. uh, dan doe je ook een, een, een offline betaling. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk nog wel de online blockchain nodig om dan ook te kijken of er iets op die key staat. Ja, precies. Ja, maar dat, dat, was dat was is er anoniem echt, natuurlijk. Als je gewoon kijkt wat erop staat, dat is anoniem. Maar je moet ook nog iets Daar hebben... Je heb je wel eens internet voor nodig, dat bedoel ik te dus zeggen. Ja, ja. Adres en dat soort dingen. Ja. Ah, maar ja. ik bedoel je kan een papiertje met een private key bijvoorbeeld, die kan je, net zoals een fysieke internetpunt, oh, die kan je een heleboel keer aan elkaar doorgeven als betaling, zonder dat je online hoeft te gaan, uiteindelijk, oh, ja, van iemand dat, zijn die hem, die, hem, uh, die hem dan gebruikt hebben. Het systeem dat als een munt werkt eigenlijk, dat is gewoon gaaf, dus dat het wel zeg maar een cryptocurrency is. Dat je het gewoon wel eens een soort munt kan gebruiken. Ja. Dat, is, uh, dat, dat zou echt een heel verschil kunnen zijn. Dat kun je gewoon simpele dingen gaan doen. Bijvoorbeeld, heel veel mensen doen kleine transacties toch in het dagelijks leven. Ja, maar je moet niet met die gaan zitten. Dat, je, dat is natuurlijk het probleem dat je vroeger van die dingen had met één bitcoin erop. En... Ja, dan, dat is natuurlijk wel. Ja, maar handig. ik denk dat dat een, een challenge is en een, een soort, dat is meer een soort uh, intellectuele challenge. Hoe ja, krijg maar dat is volgens he? mij wat hier wel opgelost is in dit ding. Ja, dat is gewoon, als jij zo'n getekende transactie hebt, kan je daar gewoon een, een gedeelte van weer doorbetalen aan ja, iemand. Ja. En die hoeft, die ah, hoeft alleen, die moet dan wel kijken op de blockchain natuurlijk, of er wat op staat, maar die hoeft niet wat te versturen daarna, zeg maar. Dus je bent uh, alleen maar observerend bezig. Mm -hmm. Wat volgens mij voor, voor privacy geen bezwaar geen is. Nou, goed, ja, nee, dan gaan we even naar uh, de volgende berichten toe. We gaan nu even naar uh, de betuttelingsberichten. Ja, ik heb hier een aantal, uh, hmm. ja, ja, we gaan even kijken wie hier de Nanny of the Week is. Het is een flinke competitie. Uh, laten we beginnen met uh, de gemeente Amsterdam. Uh, Amsterdam die uh, verbiedt reclame in de metro voor uh, ongezond eten. Hmm. Ja. Ja, dan gaat het bij mij dus meteen de alarmbel al hinkelen. Wat is dan ongezond? Ja, uh, ja. Uh, uh, er zijn geen kolenlui. Ja, het is natuurlijk tijden heeft, heeft de overheid en ook de wetenschap heeft daar meegedaan, bijvoorbeeld met, uh, heeft vet de oorlog verklaard. Ja. En toen is iedereen van boter overgestapt op margarine van Unilever. En ja, overal, alle eten suiker in plaats van vet, om de verhoudbaarheid. Ja. Ja, ja, ja, inderdaad, suiker. En de suikerlobby is natuurlijk ook heel goed vertegenwoordigd. Ja. Het hmm. verhaal uh, ging zelfs terug tot een Amerikaanse president. Ik weet niet of hij Truman yeah. was of zo of Eisenhower. Maar eentje die had dan een, een hartafval gehad en had overleefd. En, uh, oh. en toen uh, ja, de dokter ging kijken waarom dat was. En die zei van nou, ah, dus er kunnen twee opties zijn, uh, of suiker of vet. Toen uh, hadden ze we weer nou, dan moeten we er van die twee moeten verbieden. Dat is het is vet geworden, waardoor de heel Amerika dus ging op, uh, op het suiker. Ja, ja maar dat... er zijn ook een heleboel, er zijn, tijdens de Ik nationalisatie dat, uh, van Castro, zijn er een heleboel suikerplanten. Die zijn onteigend en die zijn naar Miami gegaan. En die hebben daar weer een enorme succesvolle suikerlobby opgericht. Uh -huh. Die tot op de dag van vandaag nog steeds uh, actief is. Een suikerdynastie die ervoor zorgt dat suiker enorm veel subsidies krijgt. En een, en een prijsbescherming heeft van de overheid. Uh -huh. Maar... Ja, en, en de wetenschap ik, komt daar, denk ik, ja, een beetje achter aan hobbelen. En eigenlijk pas nu zeggen die van, hé, uh, hey, wacht, eigenlijk is suiker, suiker slechter dan vet. Ja. Ja, de, de dus, zijn dus toch, wat gezond uh, is, dat is denk inderdaad, denk inderdaad een beetje zwaar. De grootste bewoners van deze planeet, en ook de vetste. Dus ik, ik denk dat je, ja, je hoeft het niet moeilijk te gaan, gaan kijken wat eten die mensen. Ik neem aan dat, uh, dat we het over uh, eens kunnen zijn dat het over het algemeen omgaat wat je in je lichaam stropt, uh, wat het effect teweeg brengt. En uh, ik ben wel benieuwd, want nou, ik heb wel eens mensen gekke dingen horen zeggen. Als, uh, weet je wel, die Amerikanen die je op, die, die op de feest ziet die niet dik zijn. Dat zijn ze allemaal. Ja. <laughs> dat is het vlakke. Ik, ik ben het zelf nooit geweest. We uh, gaan even, even terugbrengen naar Nederland. Ik bedoel, je, nee, Nederland is bijvoorbeeld... Uh, wat wij van het voedingscentrum... wat zo'n overheidsorgaan is... te horen krijgen, is ook niet echt de waarheid... van wat werkelijk gezond voor ons nee. is. Omdat die cijfers zijn al behoorlijk gemanipuleerd... door de lo gel lobby. Ja, hier in Nederland heb je bijvoorbeeld de schijf van vijf... en in Amerika ja, heb schijf van vijf. met hetzelfde idee. Ja, bijvoorbeeld dat melk. Melk zou dan gezond zijn... voor elk, maar ik bedoel, melk voegt helemaal niks meer toe... nadat je een baby bent. <lacht> nee, nee, <lacht> mensen zijn er allergisch voor. Ook. ja. <lacht> <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat, dat las ik laatst ook zo'n grapje van. Oh, melk, wat is het? Melk. Oh, borst? Geef je de borst? Nee, dat komt van een uh, duizend kilo zwaar dier met vier magen. Oh, oh dan is het goed. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. En die melk van die koe is eigenlijk bedoeld voor de kalf, niet voor jou. Maar ja. je dat, uh, hoe heet dat? Um... Eet gezond, eet een appel. Maar wat is nou gezond aan een appel? kan iemand mij dat vertellen. Het heeft vrij weinig vitamine in en heel veel suikers. Dus, uh, ja, sowieso vroeger, toen ik klein was, was het altijd groente en fruit moest je eten. Maar je hoort nu alleen maar over groente, omdat ze wel eigenlijk achter zijn van oh wacht, als je veel fruit dan zit allemaal suiker in. De meeste mensen krijgen ja. altijd veel suiker binnen. Ja, ja, ja. Ik, ik ken eigenlijk alleen de variant uh, vrij veilig neukenappel. <lacht> <lacht> <lacht> <Ik ken de lacht> ja, dan heb je een appelmoes. Uh, nou heb ik een verhaal over iemand die, dus met een appel in het ziekenhuis is beland. Oké, okay. okay. dat, dat wil ik wel horen. Nee, nee. <laughs> ik kan er wel een artikeltje opzoeken op het internet. Maar. Verkeerde, ja, in het verkeerde ja, gaatje? maar gaatje even door. Er uh, uh, uh, zijn dus ook, ook mensen doodgegaan aan een overdosis vitamine. Ook in het verkeerde gaatje gestopt. <laughs> <laughs> dat is de reden dat die stofzuigers minder vermogen moeten hebben, denk ik. Te veel eerste hulp. Probleem. Ja, nee, goed, ja, in ieder geval, uh, ja, willen we nog iets zeggen over dit bericht, of? Uh, ja, graag. Wat wil je zeggen erover? Nou, het was eigenlijk gericht over tot kinderen, tot 18 jaar. Ja, ja, ja. Dat was de essentie, want uh, ja, die hebben geen ouders of andere mensen in hun leven die ze wat fatsoend eten kan geven. Ja, die, die volstrouwde aan... reclame. Nee, maar dit ja, gaat dus toch niet reclame over in de metro, maar wat heeft dus, het met kinderen dus, te maken? Dan? Ja, dus het is aan ons om de metro reclame aan te pakken voor de kinderen, dat snap je toch wel? Voor de children, For the children, children, oh de children. Ik, ik, had, ik heb het vandaag nog niet gedeeld met, ik wil het snel even zeggen. Er was vandaag zo'n filmpje van zo'n drone die, uh, die kan ook dingen pakken ja, en dus uh, rondvliegen. En dat, dat ziet er heel gaaf uit. En toen zei ik al vandaag van... Er komt binnen een paar dagen komt er een filmpje waarbij zo'n drone een kind pakt. <laughs> en dan binnen de kortste tijd hebben we een heel nieuw wetboek vol met wetten. En moeten we moeten met z'n allen extra belasting betalen om te voorkomen. <laughs> Om de kinderen te beschermen tegen drones. Uh, dus, uh, dit is mijn voorspelling. Dus één deze dagen gaat een drone een kind oppakken. En dan uh, moeten we een nieuw wetboek uh, nee, ik het Ja Of een drone valt hey. op een kind. Maar hier zit dus de gemeente is partner van de Alliantie Stop Kindermarketing. En werkt aan het weer van reclame voor ongezonderd producten gericht op kinderen. Ik vraag me af wat dat nou weer voor club is. Ik ja. bedoel wat, wat zit hier nou weer achter? Is dat is een op dubbele de agenda. De is een komt dat uh, van... Uh, uh, volgens mij Unilever en zo, die dan uh, een zeg maar, uh, soort vrijwillig uh, uh, uh, initiatief. om uh, zeg maar dat ze niet weer al die ongezonde troep met suiker en zo op kinderen markten. Ja, dit, is, dit is net iets als met alcoholreclame, volgens mij. Uh, wacht, ik heb even als het verboden wordt, dan is het juist extra aantrekkelijk voor kinderen. Het is van uh, onder andere UNICEF, Diabetesfonds, Gemeente Amsterdam. Uh, de Hartstichting, Obesitasvereniging, gemeente Rotterdam. Oh, uh, mooi, mooi, betaal er ook aan mee. <laughs> Helemaal top. Nou, <laughs> ja, leuk om erachter achter te komen dat, uh, ja, je hebt dat ja, gedaan, jongens. Via Zit... drie routes wel, betaal je er aan mee. Nou, ik woon in Rotterdam, dus als de gemeente hier aan mee betaalt, dan betaal ik via mijn gemeentelijke belasting aan mee. En de Universiteit Maastricht en de, de, de VU. Daar uh, betaal je ook aan. ...consumentenbond, en gelukkig niet. Heb we niet gek geleken als gewoon McDonald's erachter zat of zo hoor, ik bedoel... Uh... Ja, ik dacht eigenlijk dat dit dan de voedingsindustrie was, maar dat is niet zo. Ja, oké, okay, ja, ja. ja. maar dat, dat weet je natuurlijk nog niet, want dit zijn allemaal ja, shell, waar, ja. shells weer, die genereren geen geld, dit soort uh, luik. Die, die hebben het ook weer ergens anders vandaan. Het kan best zijn dat, uh, dat een bedrijf een universiteit sponsort voor onderzoek naar uh, uh, gezond eten voor, voor kinderen... En dan komt daaruit, net zoals John Kerry weet ik nog wel, die is getrouwd met die uh, uh, Heinz Ketchup toch, ja. uh, de, <tot> de, uh, vrouw. En op een gegeven moment was, ketchup was een groente voor scholen. Terwijl het van de tomaat komt, een tomaat is een nachtschade, dus dat is een, een, eigenlijk een... Ja, ja het de patat is, is natuurlijk eigenlijk aardappel, dus als je dan in Amerika eet toch die fries met ketchup... Ja. ...maar eigenlijk is dat gewoon een gevarieerde groenteschotel. Ja. Ja. Uh, maar niet zo, niet zo heel <laughs> gevarieerd, want aardappel is ook een nachtschade. Oh, oké. Okay. kijk, als je maar als dus heind, het met de vloekveld naar de, naar de universiteit toe gaat, dan kunnen ze dat er best wel uitkrijgen. En die zouden dan... toch ook... Uh, voor de schoollunch, oh, en... daar moest genoeg groente in zitten, maar dan zei ze, ja, het is pizza, maar er zit tomatenpuree op, dus dat is ook, dat is ook groente. kant <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. en klaar. Ja. Ja. Hoe zit het met, wie, wie verdient er aan deze advertenties? Want er wordt een aantal hokjes en locaties wordt genoemd, dus dat gaat allemaal naar een paar honderd locaties. Dat gaat... Amsterdam, zelf. Nee, maar dit zijn om wachthuisjes, uh, billboards, de, uh, dingen. Amsterdam pakt zijn eigen evenementen, gesubsidieerde activiteiten en gemeentelijke locaties aan en dit is... Okay. Het uh, verbod valt samen met een nieuw reclamecontact voor metrostations. Daarin staat dat jongeren... Uh, stond nou ergens? Ja, het, dit is het van de dingen van de, van de overheid. Maar uh, de... ah. ja, goed, maar uh, ja, in kwam de tijd en van die stad Trappelen we moeten nog even snel doorgaan. Oh ja, al, ja nog zo'n betuttelbericht. Uh, alleen nog maar water drinken op school, jongens. En Cola Light. Ja, uh, dat is in uh, Noord-Brabantse Tilburg. Dat uh, is een uh, basisschool. mag je alleen nog maar water drinken. En, uh, ook bijna al het eten is verboden, staat daar in het Rabans Dagblad. Kinderen mogen alleen nog boterhammen en fruit meenemen naar school. Als de leerling de nieuwe regels overtreedt, wordt het eten ingenomen en krijgt de leerling een uitlegbriefje mee naar huis. Uh, krijgt uh, het schuimbanaantje ook als fruit of niet? <laughs> En, uh, er staat een van de ouders die zegt... Uh, we mogen nog geen liga-koekje meenemen. Niks. Je kunt je kind niet verplichten om water te drinken... ...als, als het dat niet lust, reageert zijn vader boos. Dit begint om een gevangenis te lijken. Ja, dat is een hele goede constatering. Ja, ik. inderdaad. Dat een allemaal... nee. <laughs> nee. Het wordt steeds duidelijker dat het eigenlijk een gevangenis is. Nou, ja. uh... De school die heeft ook een mening over de liga... ...want uh, die zei uh, de directeur van de school... ...hetgeen dat kinderen meenemen wordt steeds zoeter. Toen ik naar school ging kreeg je alleen een droge liga mee... Ja, nou, dan zouden eigenlijk, dat moet ik alweer denken, dat je dan eigenlijk zo'n directeur hebt van een school van 100 jaar geleden. Die zegt van nou. Toen ik vroeger naar school ging, waren we wel blij als we überhaupt iets kregen de, de, die is wel Ik zeg zo'n topebollen mee. Iedere keer in de week, ja, daar hadden we droge uitschillen Ik had het wel grappig gevonden. Als, de, als, de, als in het artikel had gestaan. de moddervette directeur. Ja. Dan, weet je, dan weet je ook meteen wel dat hij in beslag genomen stof naartoe gaat. Ja, die zit daar al die marsen aan binnen te werken. Ja. De moddervette directeur. Oh, ah. zei dat hij vroeger alleen maar droge mee kreeg. Ja. En die is getraumatiseerd. en Die wil niet zo'n ja. frustratie. Ja. En, uh, is zit geen probleem? Ja, uh, zo'n subtekst. Terwijl, oh, terwijl, we de, terwijl we het kantoor van de directeur verlaten, vliegen wat lege marspapiertjes ja. over de vloer. Ja. Uh, hij doet zijn la open en pakt het papier het twee tiks erin. Hey, twee ja. moet is... staat de liga erin, dat vind ik wel de, de directeur vertelt over zijn droge liga, ter, terwijl hij twee snickers naar binnen ziet. Ja. Ja, dit is ook niet nieuw, hè, want in Amerika was het natuurlijk zo dat Michelle Obama die begon zich met, uh, met de zaak bezig te houden, met de schoollunches en dat was ook vreselijk uh, vonden die kinderen, want we kregen inderdaad alleen maar broccoli en uh, <laughs> het was ook allemaal uh, ja, en het is natuurlijk heel belangrijk dat je kinderen vanaf jongeren ervoor aanleert dat zij het eigendom van de staat zijn en dat uh, de staat dat goed wil onderhouden om daarna uh, ja, dat ze geen eigen keuzevrijheid hebben. Dat ze uh, onderhouden belastingstaven zijn. En daar valt die gezondheidszorg natuurlijk ook onder, staatsgezondheidszorg. Van, ja, je bent eigenlijk gewoon een soort veredelde, eh, veredelde machine in een lopende band. En ja, die, uh, die, die moet goed gesmeerd onderhouden worden. er moet juist de juiste brandstof in. Uh. Ja, en dit valt ook, denk ik, in het, in het idee in de trend die ik waarnem om steeds slechter voedsel, uh, te, of goedkoper voedsel te, uh, te gebruiken voor de onderdanen. De, de, deze er is ooit zo'n film over gemaakt, Soy in Green heette dat. Over, het ging dan over een soort mix van 75 dollar cent waar je een dag op kon werken... Maar uh, uh, het is natuurlijk ook in verband met inflatie. Als je een heleboel geld bijdrukt, dan zou normaal alles steeds duurder worden. En wat ze doen om die inflatiecijfers te verdoezelen, dat is om te zeggen van ja, we moeten een boodschappenmandje waar we de prijsstijging mee meten. Die moeten we af en toe veranderen als mensen hun consumptiegedrag veranderen. Dus als zij geen biefstuk meer kopen, maar alleen maar kip. Dan moet dat uh, boodschapmandje aangepast worden. Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat mensen gaan kip kopen als ze uh, niet meer kunnen betalen. En ik denk ja. dat, dat mensen zo steeds meer moeten gaan richting alleen maar water drinken en uh, blaadjes eten. Omdat ze gewoon niet meer kunnen betalen. Omdat de rest allemaal door inflatie wordt, wordt uh, afgepakt. En uh, de, ja, de laatste trend volgens een podcast waar ik wel eens naar luister, No, no Agenda. Die, uh, die zeggen dat insecten eten, dat gaat ook helemaal in de mode. En ook krijg je uh, celebrities, ja, ja, ja, ja, ja, ja. heb ik al oh, gezien, oh, al die, die insecten ja. eten. Omdat het zoveel proteïne bevat en gezond. En dan wordt het een bewuste keuze van de mensen. En dan zeggen ze, ja, ja we moeten nou wel het vlees eruit halen en de insecten in een mandje doen. En uh, dat, dan, dan valt de inflatie weer mee. Ja, ja. Wat je dan ook zou kunnen doen is, uh, dat zouden we wel kunnen noemen, de Vrijheid Radio. Good Things in Life Index, dat we gewoon eens in de zoveel tijd kijken wat de Good Things in Life kosten. Als jij wilt bijhouden voor mij, Klaas, uh, <laughs> dan ik vind ik het wel dream, in Bulgarije, he? Ik wil het wel in Bulgarije bij, bij, bijhouden. De uh. Good Things in Life uh, Index in Bulgarije ziet er goed uit. En dan stop je dan wel de biefstuk in en die laat je er gewoon in zitten en andere dingen die je kiest. En dan kun je zien of dat zich echt gaat uh, veranderen, want ik vind uh, deze insteek wel interessant. Misschien ja, uh, kunnen we dat direct naar, al voor de Fertility Index uh, pakken dan. Ja, yeah, de yeah. Good Things in Life Index. <laughs> ja, maar dit, dit past er ook wel een beetje in die lijn. Kinderen moeten natuurlijk alvast wennen ja, aan een kooi. Hè. Dus ik heb hier een bericht over VMBO'ers. Uh, mogen niet meer van het schoolplein tijdens de pauze. Ja. Ja, wen maar aan die kooi. Voor het geval je nog twijfelt of er een gevangenis is. Ja. Ja. Maar vooral van, is het nu daar? Ja, het grappige is dat de havisten en de uh, VWOers wel van het schoolplein af mogen. Wel. En hoe gaat dat dan als ze uh, zeg maar in één schoolgemeenschap zitten? Er zit verschillende ja. vestigingen, toch? Of? Ja, in het artikel staat wel dat er inderdaad uh, verschillende vestigingen zijn en dat alle VMBO'ers zitten dan op één. Als dus je dan zeg wel. maar vraagt van mag ik even, maar ik moet echt heel nodig, ergens, dringend ergens naartoe, mag ik dan echt niet even van terrein? Of zo, nee, dat je je ziet dat het wel beter te doen. <laughs> ik <de> ga <laughs> Maar je krijgt zo onderdaan een verschillende klassen. Ja, je, als je heel hard dat... werkt, dan kan je een onderdaan eerste klas worden. Ja, prima, ja dan kun je, je dat er een beetje te opwekken. Op Want in heel veel uh, gradaties van ons onderwijs uh, ja, wordt, wordt gewoon heel matig met uh, prestatie omgegaan. Als, uh, als iets te moeilijk blijkt worden gewoon uh, de cijfers omhoog gekrikt. Dus er zitten maar... Ja, het, is, het is heel erg aan het verwateren dat echt verschil tussen hoog en laag. En ik denk dat het steeds meer... School wordt steeds meer ingedeeld in hoe handelbaar je bent. Dus hoe onhandelbaarder je bent... Ja, hoe gehoorzaam. Ja, hoe meer je in een hok terechtkomt. En dat, dat is... Dit is gewoon de eerste stap. Ik denk dat we over tien jaar... Ja, misschien moeten we... Dan bepaalde leerlingen al preventieve ruim. Ik weet niet hoe ver dit gaat. Maar uh, dit gaat niet beter worden, vermoed ik. Dus die... hè, uh, de... Amerika is naar het voorland. Nou, daar heb je in bepaalde regio's van het land, daar uh, wordt uh, de helft van de kinderen wordt, uh, permanent gedrogeerd. Ze, uh, door het schoolsysteem te krijgen. Mm. Dat gaat echt om grote aantallen. Ik weet niet of dat waar is, maar... Ja. Of, nou, ja. vrij ja. resultabele bronnen die dan echt... Dat ging om tientallen procenten mm. van jonge kinderen die gewoon mm. dagelijks uh, chemicaliën krijgen in grond. He, even... Ik noem het dan even zo, ik snap ook wel dat alles een genekalie is. Maar... Ja, we wilden uh, Ritaline. <laughs> bedoel van pure echt, ja, drugs. Gewoon uh, gedragsbeïnvloedende drugs. En dan heb ik het ook niet over suiker, dan heb ik het gewoon echt over dingen die gefabriceerd worden als pillen. Om een specifiek bepaald gedrag uh, te bewerkstelligen En uh, dat, dat, dat is dit ook. Ik denk dat dat op scholen steeds belangrijker wordt, van hoe uh, het handelen van grote groepen kinderen. En uh, ja, dat het meer handelbaar en hoe, je, hoe ordelijk en gehoorzaam je bent, dat is... Een hele grote graadmeter denk ik over hoe je onze maatschappij in mag. Ja. Dat, dat is ook die hele ruimte die bestaat om over allemaal van die safe spaces en allemaal van die onzin te praten. Dat is, dat is een soort ruimte die wordt genomen ten koste van daadwerkelijke intellectuele prestaties. Het zou me niks verbazen zeg maar gewoon het simpele feit dat je niet capabel bent om iets te doen. Dat je daar op een gegeven moment niet meer op gediscrimineerd mag worden. Dus dat puur <laughs> het schoolsysteem nog bestaat uit een soort hoe goed je... ...of hoe gehoorzaam je bent... ...bouwsteentje, uh, zeg maar, de fabriek hmm. uit kan komen. Another brick in the wall. Ja, precies. Hmm. Maar dus dat dan... levert natuurlijk totaal geen productiviteit op, hè? Dat is funest voor de economie. Uiteindelijk is dat niet de essentie. Ja. Ik denk dat het eind, de endgame, is gewoon een soort... Apatische, iedereen extreem, we gat legt. Ja, precies, extreem. arm waarin waar zoveel mogelijk mensen op puur uh, sustenance leven. Ja, je hebt een Krijg... basisinkomen, zeg maar. En je ja, kunt daar de hele dag naar de televisie. Precies, en dan kun je alleen dat geen goedje waar jij het over gaat. Die 75 cent waar je de hele dag op kunt steren, Dat kun je er alleen nog maar van kopen, van je basisinkomen. Ja, en, en dan is er een kleine groep van de Wat mensen nou? die steeds... Ik nou. Sorry. Oh griezende. verder, ga verder. Mag ik je nou verhaal En dat je dan zeg maar een kleine groep mensen hebt die heel erg productief is, die daar ook heel veel aan verdient en die dan ja. ook heel veel belasting moet betalen om de rest allemaal te onderhouden. Ja. Maar ik, ik denk dat het in die maatschappij om een beetje het handboek 1984 erbij te houden, is dat er gewoon gecompliceerde rangen komen van mensen die toch wel toegang krijgen tot een iets steeds iets bredere ...vorm van consumptie. In Noord-Korea lopen ze heel erg voor met dit soort dingen. Hè? Daar zijn <laughs> ook, zijn een bepaalde, uh, je hebt echt de, de categorieën voor burgers... ...en dat kan ook gebaseerd zijn op zeg maar, wat jouw familie, dus jouw vader, uh, jouw opa ja, Als die zich netjes te dragen hebben, dan mocht je in een soort hogere status. En als je van die hoogste status bent, mag je in, bijvoorbeeld in Pyongyang wonen. Anders mag dat niet. Nee. En uh, er zijn heel systemen voor. En als jij dan iets verkeerd doet, dan uh, word je gewoon zeg maar, teruggezet. Gewoon net als je zeg maar... Uh, ja, ja, of je het werk wordt teruggezet naar een andere functie. Of uh, ja, of je wordt gedegradeerd van de voetbalcompetitie drie naar vier, weet je wel. Ja. Maar dan uh, mag je, dan heb Ja, dan moet je lopend naar je voetbalveld in plaats van met een autobusje. Uh, ja. ja je, hebt, je hebt het trouwens ook uh, in de filmwereld nogal wat anders over. Die, de, die film Divergent, ik weet niet wie die kent. Dat ja. is ook dat je hele beroepskeuze, zeg maar, word je ingedeeld als jong iemand. Dat is wel interessant. Ja. Uh, ik denk dat het wel, als dit soort dingen gaan gebeuren, dat je dat in de kunst... Ga je dit al zien, voordat het echt gebeurd is. Ja, en dan zijn we nu bij de stofzuigers beland. Die zijn ook gedegradeerd. Ja, ja, ja. Die uh, waren eerst 1500 watt en nu uh, nog maar 900. Ja, wij riepen allemaal van, dat was toch al geweest. Maar dit is dus weer een aanscherping van twee jaar geleden. Ja, uh, ja ging het dus van 1200. Stofzuigers 900 watt uh, be, be, bestoken. Uh, ja... Wat moeten we er verder over zeggen. Yeah. En de geluidsterkte mag niet boven de 80 dB komen. Yeah. En dan ja. krijg je in een label A. Dus over een paar uh, maanden krijgen we allemaal reclames op de televisie dat onze stofzuiger nu nog zuiniger is geworden. Ja, en het, de ellende is dat op een gegeven moment uh, de enige manier om nog efficiënt schoon te maken, is om dat label los te pulken. En dan daarmee over de vloer dingen weg te vlakken. Ja. <laughs> maar ja, wat we hier natuurlijk achter zitten, moet wel even genoemd worden... net zoals bij de invoering van een spaarlamp... het wordt dan ook weer via de milieuor milieuorganisaties gespeeld... en dat is net zoals bij de reclame, dat je je altijd afvraagt... wie zit daar achter en uh, ja. dan, dan zitten daar milieuorganisaties achter bijvoorbeeld... ...of gezondheidsorganisaties... ...maar je wil even weten wie zit er daar echt achter ...want bij die spaarlamp was het gewoon heel duidelijk... ...dat Philips zat erachter... ...want die wilde graag dat iedereen zijn gloeilamp ging vervangen... ...door een, een, een <coughs> halogeenlamp of een ledlamp of weet ik veel. Er in een nieuwe lamp van ze... ...en daar zagen ze natuurlijk een hoop werk in... ...dus moest die gloeilamp verboden worden... Ja. ...zodat ze... En, ...en die concurrentie was natuurlijk ook moordend. Dit is natuurlijk ook een actie van de stofzuigerfabrikanten... ...die dan een nieuwe stofzuiger ontwikkelen... ...die misschien met minder vermogen toe kan... Uh, ja. en, ...en wat stiller is... En, en die moet, om die te, bij de consument te krijgen, die wil daar dan niet meer voor betalen. Nou, dan bied je gewoon de concurrentie. En dan ben je in één klap van alle Chinese concurrentie af. En dan heb je weer uh, je eigen industrie in leven gehouden. Nou, stel je voor, dus mensen willen gewoon een goede stofzuiger. stel je voor, normaal heb je daar gewoon 900 wacht, wat voor nodig. Maar jij hebt een technologie waardoor jij dat met 500 Watt kan. Als je dan zorgt dat niemand meer, meer dan 500 Watt mag kopen, dan heb jij de enige goede stofzuiger. Ja, ja precies. Ja, dat ja, dat ja, is wat je eigenlijk bedoelt dan, toch? Ja, ja. precies. Ja. Dat is de volgende stap. De stap voordat je gewoon zelf met een rietje... Ik vind ook, dat het tegen de voordat al helemaal van de kopen van maximaal 10 centimeter breed. Want anders gaat het vegen veel te snel en Maar kun je stofzuig opvoeren? Dit is Brommers. Het Britse Dyson vecht Tuurlijk de van de EU-juridische aanvolgde uh, uh, BBC. Uh. Dit Dyson is dus diezelfde Dyson die uh, die, die prijs oh, jongen, uitreikte voor ja. dat uh, cryptografische uh, geld dingetje. Nee goed, uh, ja, tot zover uh, dan de bericht over de stofzuiger. We gaan nu naar het volgende bericht toe. Uh, en dit, ga, dit gaat over het bouwarchief. Dit is dan uh, niet door de stofzuiger gehaald, maar door de papierversnipperaar. Ja, het, uh, het hele gemeente, een ambtenaar van de gemeente Tiel was even een spoorbijster. En een beetje verdient, overactief, hè? Het, he? uh, het hele bouwarchief van 1945 tot 2010. Hmm. Dus dat is ook wel... Uh, met alle vergunningen, ja. hè? Dus dan, nou, nou zijn, hebben die eigenlijk allemaal geen vergunning meer. Ik denk nou, Dat ze gelijk ingestorten nou. Het staat hier nadat hij het heeft uh, gedigitaliseerd, heeft hij de papieren versies vernietigd? Nou, misschien dacht hij dat dat de bedoeling was, maar, ja. nou, maar dan kan je ze wel weer uitprinten, lijkt mij. De onherstelbare fout komt de ambtenaar misschien wel heel duur te staan. Oh jee, daar geloof ik niks van. <laughs> dat, dat geloof ik al niet. En ja, wat, wat maakt het daaruit nou dat de papieren dingen vernietigd zijn? Al die bouwvergunning is toch allemaal... Uh, Wil iemand een dakkapelletje op zijn huis zetten? Moet die vergunning aanvragen? Nou, is daar <lacht> geen meer van. Lekker belangrijk. Ja, maar ik bedoel, die, die gemeente en de rest van de overheid... die geldt toch altijd op van die papieren dingen? Ik moest vorige week een, een nieuwe ID-kaart aanvragen... en. Uh, ja, dan kom je daar zo aan. Nou, ik kan al een afspraak gemaakt, moet nog drie kwartier wachten ondanks dat. Vervolgens moet ik dan een pasfoto meenemen en ik moet mijn handtekening op een papiertje zetten. Dat moet ik speciaal daarvoor laten maken. Eén keer in zoveel jaar dan krijg ik wel zes foto's, maar ik heb er toch maar één nodig. Die scannen hm. ze dan in, in de computer. Dan moet ik betalen, 50 euro een beetje. wilde ik contant betalen, moest ik weer naar een ander loket en dan krijg je daar een bolletje. En dan moet ik weer terug naar het originele loket. Nou, dan worden dus al die dingen ingescannen en dan een week later kan ik hem ophalen. Maar ik denk... ...waarom zetten ze niet gewoon daar een camera neer... Dat ze okay. ter plekke van iedereen die komt een foto maken. Want misschien is die foto wel niet van mij, sowieso. En uh, ja, en dan, dan, ik moet alweer naar een fotograaf toe. Ik bedoel, uh, een ingewikkeld gedoe allemaal, weet je wel. Maar dat komt dus blijkbaar, blijkbaar, ja... ...en zo hebben ze toch, uh, vinden ze toch alsof het niet echt is als het digitaal is of zo. Uh. Ja, ik had dat een keer in Thailand. toen moest ik ook een paspoort, een noodpaspoort. En toen uh, ga ik een foto ik naar zijn fotograaf toe. Die maakt, nee, hey, dit zijn speciale pasfoto's. Dit is helemaal goed. Dus ik kom bij een Nederlandse ambassade... Nee, ja, ja, het is iets te groot. Alsof je dat niet gewoon even kan, digitaal kan schalen ja, of zo. Echt, Toch al bijen... En dan moest ik naar een fotograaf aan de andere kant van de straat, die speciaal voor het Nederlandse ambassade zat, om daar pasfoto's te maken die ah. wel volgens. <tie>. Ja, ik kon er geen verschil tussen zien, maar daar zei het natuurlijk wel. Hey, misschien is het leuk als we dat Spaghetti Monster hierachter doen. Oh, dat doen we dan meteen. Uh, kom maar met Spaghetti Monster bericht, uh. Ja, uh, kijk, uh, ben jij ook uh, met je vergiet op de, foto, op de foto geweest daar in Thailand, of dat niet? <laughs> <laughs> Ik kon daar geen vergiet vinden, maar... Uh, <laughs> maar wat is Spaghetti Monster dan? Uh? Ja, nou, dat... Uh... Het is een bericht van de RTLZ uh, met de titel Hoe aanhangers van het Vlieg Spaghetti monster de ambtenarij horen dolmaken. Dus, uh, mm -hmm. Het is al wel bijzonder dat het bericht geschreven is vanuit het perspectief van de ambtenaar. Dus het gaat er niet om zeg maar, dat wij aan de allerlei roepen moeten springen, aan papiertjes te halen van de gemeente en uh, foto's laten maken. Maar nee, dat is, de ambtenaar is eigenlijk een soort slachtoffer want mensen het het enorm moeilijk doen om uh, met een op foto te, te mogen. Waar ja, het is natuurlijk eigenlijk om gaat is dat uh, atheers uh, uh, ongelooflijk gediscrimineerd worden. Omdat je op foto je foto uh, van je ID of je paspoort niet met een hoofddeksel uh, op mag. Dus je mag niet met een pet of hoed uh, doen. Maar als het om religieuze redenen is, mag het wel, dus een keppeltje of een hoofddoekje, want het is, maar eigenlijk voor de, het is vanwege de veiligheid dat ze je oren moeten kunnen zien en zo, maar dat blijkt dan blijkbaar niet uit als je een bepaald geloof hebt. En uh, ja, dus, uh, je hebt sinds 2005 de kerk van het Spaghetti Monster, ja. sinds een paar jaar ook in Nederland is, dus ik ben er zelf ook lid van. Bastafari ben jij? Ik ben een uh, Bastafari. Ja. ja. We <laughs> Hoeveel rituelen moet jij per dag doen? Of, uh... Er zijn acht uh, lieve <laughs> nietjes. hoeft niks. Er zijn geen geboden, inderdaad geen geboden, maar wel acht lieve nietjes. Maar dat is dus al jaren een strijd. Uh, dus uh, in verschillende landen zijn mensen met zo'n foto op geweest. Nou, die staan op of zo. En nu is dat in Nederland ook geprobeerd. Er nou, zijn de zaak van geweest meerdere keren, ze dus het geweigerd hebben en. Uh, op een gegeven moment zeiden ze van ja, maar het is geen, geen echte kerk, weet je wel. Dus het is geen officieel erkend uh, geloof, geloof. Toen hebben ze zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als officiële kerk. En sindsdien sinds die ben ik ook uh, daar lid van. Ja, dus uh, nu zeggen ze dan van nou, die, we zijn ben lid van die kerk, dus het is officieel geloof. Maar nu zeggen ze dan van ja, maar dit is geen echt serieus geloof. En dat is niet officieel voorgeschreven. Zal ik me afvragen van iemand die zegt ik ben moslim en die komt met een hoofddoek op? Waar in de Koran staat dat? En uh, hoe is dat gelinkt aan jouw officiële moskee? Ben je lid van een moskee? Werkt dat zo? en schrijft die moskee dat dan voor, staat hij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, weet je wel. Dus uh, ja, wie, wie, wie roept dat eigenlijk, ik bedoel. En wie gaat, gaat de overheid dan bepalen wat wel en niet een serieus geloof is, dat is natuurlijk eigenlijk het gevaar hiervan. En uh, dus er wordt een beetje lachrig over gedaan en ik snap ook wel, dat is natuurlijk ook wel echt voor deel grappig bedoeld, maar er zit wel een serieus issue achter, dat de overheid voor, voor ons gaat bepalen dat Mohammed uh, wel serieus, dat we Mohammed serieus moeten nemen en uh, God en uh, Jezus, et cetera. En, maar uh, dat is vier spaghetti monster niet. Nou, dat is natuurlijk uh, een beetje vreemd. Het lijkt maar, me heel ja. leuk om hier precies de grens op te zoeken, want dit zijn natuurlijk twee uitersten dan. Uh, ja. Weet natuurlijk allemaal dat, uh, dat Allah gewoon bestaat. <laughs> en uh, <laughs> ja, de vier spaghetti monster niet, <laughs> maar, maar het is leuk om dan een obscure religie daartussenin te zoeken. Om die ambtenaar... Uh, ja, uh, zeg maar, waar vier leden, vier leden heeft ergens in Azië en uh, ja. iemand in Nederland dit van is. Want er staat hier gekscherend, ja, sinds 2005, dus eigenlijk telt het niet, de religies mogen niet ontstaan in 2005. Dus je moet iets hebben dat, dat duizend jaar oud is, waar wat vijf en een halve aanhangers heeft. Ja, iets ja. wat je, wij spreken het uh, de gedroogde penis van je voorouders op je hoofd hebt. Ja. <lacht> <Sorry. lacht> En dan, dan heel erg offended zijn als die ambtenaar uh, daar uh, een probleem mee heeft. Want ik had eerst ook gelezen, een, een nieuw een tijdje geleden, wat ik ook over, over ging. Dat ze ook zeiden van, ja, maar het is niet zo dat je altijd met die vergieten uh, op, uh, op loopt. Dus Stel had ik bedacht, als ik nou af en toe tijdens een feestje of als ik gewoon ergens ben, een vergiet op mijn hoofd zet en een foto maak. ...als ik op mijn verjaardag ben, weet je wel, dat ik gewoon even een figiettas mm -hmm. haal... ...en dat ik dan, als ik dan naar de rechtbank kom, dat ik dan zeg... ...nee, hey, die heb ik altijd op, kijk ja. Nee, <laughs> ja. dat, is, dat, ik, dat ik heb ik goed, dat je hebt van de afgelopen jaar, waarop ik elke ...hier ben ik op het vliegveld uh, van vakantie... ...en hier ben ik, uh, zit ik bij mijn oma op bezoek met mijn vergiet op... En, uh, ...en dan dacht ik dat we er dan niet meer omheen kunnen. Mm. <laughs> ja, ja. Ook bij het vliegveld door de metaaldetector heen en de scanner en zo. Vergiet je je, je hoofd? Af? Nee, nee, ik kan mijn hoofddoekje niet afdoen. Ja, ja, ja. Net of dat je met heel veel kinderen aan komt zetten die ook allemaal vergiet op hebben. En dat je dan zegt van kijk, ja, want op ons kleine hoofdje doen we ook deze. zo ook condoom met een soort vergietje. Hele kleine vergietjes. Hele kleine vergietjes. Ik ben benieuwd wat clown ah, wat... Bas hierover te zeggen heeft. Hahaha. Hahaha. Waar is <hij> weer vertrokken? <lacht> ah, dat is wel de meest libertairse clown die ik ken. <lacht> ja, ja, ja. Ik was een keer bij een of andere iets in Arminius hier of uh, dan. Waar het over ging, het debat of zo. En, en toen uh, bleek hij er ook in de zaal te zitten. En toen stelde hij ook een vraag uh, aan iemand op het podium. En dat had ermee te maken, dat ging over subsidies en zo. En, uh, heb ik later nog eens op internet op te zoeken, maar dan zijn ze echt, uh, uh, Bassi en Adrian, Bas en Adriaan, Bas zijn allebei uh, echt tegenstander van al die kunstsubsidies en zo. Die hebben gezegd, ja, ja. maar gewoon zelf rooien. Al. als er geen vraag naar is, dan moet je wel wat anders gaan doen. Dat, dat vind ik wel cool. Ja. Want daar maak je natuurlijk alles, behalve populair mee in die uh, kunstsector. Ja. ja, ze hebben er gewoon schijnnaam. Ja, ja Hij is best wel een libertariër, Bas ik denk dat hij best wel gewend is om gewoon te werken voor zijn geld. Ja, maar <laughs> dat zijn ze, <laughs> ondernemers. Dat zijn gewoon ja. Je hebt het allemaal helemaal zelf opgebouwd vroeger Klaas, dat, hij, dat niet van een basisinkomen Op uh, 75 cent per dag uh, Sorry in Green leeft nee. <laughs> En met een barcode Op zijn hoofd gestampt. Ja, ik, ik, ik, ik heb wel eens oude shows gezien Van Basie en Adriaan toen ze, allebei, ze waren allebei acrobaten ja. uh, Kijk, wij kennen Basie uh, Of ik ken Bassi voornamelijk als een hele vette clown voordat, die, voordat ze dat waren Waren ze echt enorm goed uh, Enorme lichaamsbeheersing nou, en dat krijg je alleen maar als je ongenadig hard traint, natuurlijk. Ja. dat die mensen konden doen. Dus die hebben, denk ik, hun hele leven, vooral toen ze jonger waren, hebben ze het waarschijnlijk ook helemaal niet breed gehad. Ik denk dat ze dag in dag uit heel lang en hard hebben getraind. om een hele indrukwekkende acrobaten-act te kunnen doen. Nou, en ze zijn daar niet mee gestopt. Ze zijn. Steeds meer gaan uh, ondernemen, steeds meer gaan investeren, steeds groter geworden. Dat is eigenlijk niks, helemaal niets mis, maar dat is heel goed dat ze dat zo hebben gedaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo iemand dat zo voelt. Want ja, die dingen, je... ik werk hard, ik word helemaal schilbelast om al die ja. andere mensen te gaan, uh, te gaan betalen... ...die iets doen waarom helemaal te... geen vraag naar is. Nee, precies, vooral met die kunstenaars. Want kijk, er zijn heel veel mensen die noemen zich kunstenaar. Hm. En ik, ik denk dat het heel... Uh, en binnen de kunstwereld heb je een groep mensen die echt... ...dag in dag uit werken aan waar zij mee bezig zijn aan hun kunst. Ja. Maar ja, dus er hangen ook genoeg mensen rond, uh, ja, net zo goed als mensen die zich een schrijver noemen... ...die, uh, ja, die moeite hebben om uh, een letter op papier te zetten op een dag. En ik denk dat dat heel erg wringt. En Je moedigt dat ook aan door die mensen te servieren natuurlijk. Precies, ja. ja. Volgens mij zei Bassi toen, ik weet niet of we hetzelfde fragment hebben gezet, maar met subsidies creëer je luierkunstenaars. Zei ja. je, ja, ja, ja. creëert kunstenaars die tot twaalf uur op hun nest blijven liggen. Ja. <laughs> en dan uh, lekker gaan lopen toeteren dat ze kunstenaars zijn. <laughs> Zoiets... Ik weet niet of ze precieser worden, maar dat zo. dingen. daar komen we wel op ja. Maar we moeten even, jongens, de vaart erin zetten. Want dat, van, dat loopt nog steeds te trappen. Ja, politie. We gaan even naar de politiebericht, hoor. Politiebericht. Politiebericht, daar heb ik geen jingle van. Uh, taakstraf geëist tegen oud-staatssecretaris uh, Linschoten. Kent u die nog, nog, nog? Om belastingfraude. Ja, dat is geen politiebericht. Daar komt hierna. na. <laughs> ja, dat is een belastingfraudebericht. Ja. ja, gaan we het hebben over belastingontwerpen. Het van. ...en daarna hebben we heel veel politieberichten. Uh, wie, wie van jullie kent deze staatssecretaris? Ja, ik heb hem nog meegemaakt wel, geloof okay, uh, Welke mm -hmm. tijd was die? Uh... Ja, Robby Linschoten. Kabinet uh, of zo? Jaren 90. Nee, nee, nee. Nee, wel nee. nee, wel later. Ik heb hem ook nog ja. meegemaakt. Okay, okay, ik, okay. Uh, wat ik apart vind aan het bericht is dat hij zou tussen... 2010, 2012, voor ruim 100.000 euro hebben benadeeld door te weinig omzetbelasting af te dragen. En ja, dus er schiet natuurlijk een aantal lui in de, in de stress, want waarom zou de ondernemer zich aan allerlei verplichtingen houden... ...als een voormalig staatssecretaris dat niet doet? Het, het punt is dat, dat, als zij zeggen hier, volgens de aanklager heeft Linschoten op kosten van de samenleving jarenlang boven zijn stand geleefd. Ja. En dat is natuurlijk waar op zich... Ja. Het is inderdaad zo dat, die, dat de staatssecretaris op kosten van de samenleving boven zijn stand heeft geleefd. Maar niet omdat hij belasting ontheuk, maar gewoon nee, omdat hij een jaar lang belasting gekreeg. Ja. Hij <laughs> leeft er over belasting. Ik heb het trouwens even opgezocht. Hij heeft uh, van 82 tot 94 in de Tweede Kamer gezeten voor de VVD Toen was hij uh, het begin de jongste kamerlid ooit. En uh, van 94 tot 96 was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En uh, toen heeft hij afgetreden wegens zijn vertrouwens uh, dat hij niet genoeg vertrouwen had. Uh, kreeg in de Tweede Kamer. Nee, ja, je krijgt 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. Wat betekent dat eigenlijk? Dat je, dan, dan ga je niet echt de gevangenis in, geloof ik, hè? Nee, pas ja. als, je, als je nog een keer veroordeeld wordt binnen die twee jaar, dan moet je alsnog die mm. tijd uitzetten. Maar dit is gewoon een manier om te zeggen van, hé hey, luister, dit kan echt niet, maar omdat je een politicus bent, je uh, hetzelfde. <laughs> Kom je er maar. mooi van af. Ja, als ze hem staakstraf geven, dan heeft hij echt wel wat geflikt, denk ik. Dus uh, ja. Dan is het serieus. Doet, dat doen ze niet zomaar bij zo iemand, laat ik het zo nee, zeggen. Nee. Ja, als dus echt, alleen als ze echt denken van, ah, als we met grijs spreken, dan, dan staat het echt: dat te, te, te, te kan echt niet, daar komen we niet mee weg. Dus uh, dat zal er wel van aan de hand zijn. Ja, 100.000 euro zeggen we. Maar, uh, ja, ze zijn altijd heel uh, bij inkomstenbelasting zijn ze heel erg. Als je een paar keer je verplichte zorgpremie niet hebt betaald, wat moet je dan als normale burger ondergaan? Hm. Uh, nou, even moet als je dan je een, een stokslager, stokslager krijgen? Ja. <laughs> dat, dat, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik dan toevallig weer. Ik ook. Ja, dat heb je wel oh. meegemaakt hoor. Ja, je moet zes maanden niet betalen, en dan krijg je een bestuursrechtelijke boete van 154 euro. Dus 100, 130 procent van het normale uh, tarief dat volgens mij. Oké, okay. je... van de gemiddelde uh, normale premie. Ja precies. Ja. Elke keer als ik met een journalist praat dan zeggen ze, oh, dus jij betaalt geen zorgverzekering. Ik zeg jawel, er wordt elke maand gewoon een bestuursrechtelijke boete op mijn nummer gezet. Dus ik, uh, ik, uh, ik, ik betaal hem gewoon. Hij staat, ook, uh, hij staat ook op de balans, hè? Okay. Boete, maar ja, dat zou vast voor iemand een vordering zijn. Ja, dus dat, is, uh, dat zijn... Uh, ik weet niet of je hem echt betaalt, maar ik neem aan van niet. Dus nee, ik betaal uh, op het moment niks, nee. Nee, dus dat zijn dan nog te ontvangen inkomsten... Dus daar kun je gewoon uh, extra lening op uh, uitgeven en uh, positieve resultaten boeken. Ja, in boeken, dat Ja, en dan vraag ik me ook nog af wat van Linschoten deed, uh, dat staat hier niet in. Uh, wat voor bedrijf hij had, zeg maar. Eigenlijk had hij dan een onderneming samen met zijn vrouw en uh, bla bla. bla. weinig weinig omzetbelasting afgedragen. En hij had zichzelf een riant inkomen gegeven aan zijn vrouw. En, en, en daar is dan waarschijnlijk gewoon loonbelasting over betaald. Het is dus alleen de om, omzetbelasting van het bedrijf. Maar je vraagt je af wat voor, wat voor werk het is. Want ik denk niet dat dat een echte baan is of zo. Ik denk niet dat, dat een oud-staatssecretaris nee. daar... Hij, hij hielp mensen gewoon uh, door de politiek heen. Dat was waarschijnlijk zijn baan dan. Ja, een soort consultant gebeuren of zo. Ja, of een lobbyist of. Je uh... hebt toch uh, die gozer gehad in Amerika met die, um, die Bitlicense. Dat heb ik in een documentaire gezien. Uh, Banking on Bitcoin heet die. Ja. En uh, die kerel die heeft al reg regels opgezet in het staat New York voor uh, de Bitlicense. Dus dat al die uh, bedrijven in de Bitcoin space die moeten allerlei reguleringen voldoen. Dus een enorme pak uh, regels hebben ze daarvoor gemaakt. Volgens uh, zijn ze daarmee gestopt. En het zijn al die mensen die in die commissie hebben gezeten, die hebben allemaal bedrijven opgericht. Inclusief de voorzitter van de commissie, die bedrijven helpen om zich door die enorme maas van ingewikkelde wetten die hij zelf gemaakt heeft heen te werken. Ja. Ja, en ik vond het wel mooi ja, ja. toen ze hem die vraag stelden, dat was altijd een interviewer, die zei ja, maar u gaat dus eigenlijk mensen helpen die u door, door uw eigen wetgeving uh, heen loodsen. En toen zag hij hem even kijken, die zag hem even, even schrok, die van uh, ja, shit. shit, er zit hier een journalist voor me en die durft zo een kritische vraag te stellen, uh, ja. ben ik out of favor? Uh, heb ik ergens iemand uh, niet genoeg uh, ja, handjes geschud? Ja, dus... Of uh, het, het kwam als een blik over van Ceausescu die op het balkon stond, van uh, uh, ja. fuck, uh-oh. Uh <laughs> ja, <laughs> Normaal krijg ik alleen maar softball-vragen toegeworpen als machthebber, maar nu krijg ik opeens een hardball met in mijn sm ja, smikkel. Een echte vraag. Ja, dus dan, maar, uh, die hebben dan nog ook gewoon, lullen dat voor zichzelf recht met, ja, maar ik ben wel degene die, de, die precies weet hoe het in elkaar zit. <laughs> Ja, ja ik heb ook. het zelf gemaakt. Ja, hij ontkent het gelijk en zegt nee, het is niet zo dat ik de, daar profiteer van ja, mijn wetgeving. Uh, ja, precies. We, uh, wel we kunnen beginnen met antwoorden. Sorry. Maar de, de pauze ja. was veelzeggend. Pauze ja. De pauze die er even tussen zat. Ik vind geel een mooie kleur, want dat, dat is een heel eigen vraagversint om daar een antwoord op te geven. Ja, dat is een goede vraag, maar wat u had moeten vragen is. En dan een hele andere vraag. Ja, had, Mitt Romney zei een keer tijdens een van die debatten en de verkiezingen: dat uh, werd ik een vraag gesteld, hij ging heel iets anders zeggen. En toen zei hij. Um, ja, maar dat, u, dat is niet uh, het gewoon antwoord op de vraag, zei hij. Ja, luister, u gaat erover wat u wilt vragen, maar ik ga erover antwoorden. Ja. Ja. Ja. Geweldig. Ja, ja dan heb, heb je echt lef, hoor. Dat is, zeg maar, dat is geen enkele schaamte als je dat zegt, gewoon. Ja, het gaat er denk ik ook vooral om dat je het glashart zegt zonder enige schaamte... ...want ja. de mensen pikken de emotie op en niet de inhoud. Ja. Die zeggen, oh, zodra je angstig overkomt en je schichtig ...dan weet je, oh, die zwak, die gaat eraan... Waar je zich ook keihard glashard liegt, dan uh, ja, denken mensen gewoon: nou ja, het is ja, gewoon dat een Dat is bij Mid Romney, want die is zo geprogrammeerd dat dat uh, heel geloofwaardig overkomt. Mm, en, ja. uh, dan doen ze gewoon de kabeltjes uh, aan de achterkant in zijn hoofd uh, een beetje aanpassen en dan. Dan doen ze uh, <laughs> <laughs> even de laptop in zijn reet en dan uh, even de ja, even, even terminal inloggen en dan. Uh, is dus je gewoon uh, de ik een beetje veranderd de komende twintig minuten of zo. Ik zie wel trouwens, dat uh, Linschoten <coughs> over een paar weken is het misschien een beetje een oud bericht. Maar hij moet ook zijn huis uit waarschijnlijk. Dus uh, Dan kan hij naast de van de ja, op al zijn bezittingen is beslag gelegd. En dus, uh, dat is verkocht ook dat huis. Misschien had hij uh, ja. iets over het libertarisme gelezen of over het van anders gehoord en dacht hij shit, hij heeft gelijk. En laat ik mijn leven gaan verbeteren. Ik ga iets in de private sector doen. En toen dachten zijn oud-collega's. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ja. ja, ze hebben al mijn liquiditeiten volledig droog gelegd. Ik kan mijn vaste lasten niet betalen. Ik heb zelfs geen ziektekostenverzekering meer. Ik heb niks meer. Ja. ja, maar er zit wel een heel. Uh, uh, dat hele verhaal is wel. Uh, dat is niet best wat er allemaal van uh, uh, ja. corruptie uh, plaatsvindt. Ja, misschien, misschien was dit geen corruptie. Misschien was hij gewoon echt eerlijk aan het ondernemen. Dat, uh, betwijfel ik. Ja, dat lijkt mij heel sterk. <laughs> maar het is wel. wel apart dat ze, dat ze zo hard aanpakken. Je moet weten hoe hij eruit gegaan is, want ik denk dat, dat, uh, dat hij daar toch iemand een keer voor zijn schenen geschopt heeft, ja. uh, want hij uh, uh, wordt wel hard aangepakt. Ja. Ik heb misschien een boekje van Rockbars gelezen en mee, mee naar een partijcongres van de VVD genomen en van jongens, jullie moeten dit eens een keertje lezen. Ja, en toen was het af. <laughs> dus misschien heeft hij demming geklitten. Jorgen Demmink. Nee, Deel dat doet niemand bij S&P. Nee. nee, nee, Zie je dat, uh, dat, dat hij als lobbyist inderdaad uh, hij probeerde... Uh, zo streek hij bij zijn poging als lobbyist om, een om het online gokken te reguleren... ...Kamerleden regelrecht tegen de haren in met de opmerking... ...het maakt allemaal niet uit wat de Kamer vindt, want we gaan toch wel door. Ja, ja, dat, dat maakt niet uit in ieder geval. Nee, maar goed, ja. Tom Manders die staat uh, heel erg de trap. luister maar. Wat hoor ik nou de hele tijd? Ja. Dat was dan Mandersjes om te trappen. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, hier is uh, Twan. Wat zie ziek Goed, inmiddels bij ons aangeschoven is de voormalig voorzitter van de, van de Libertarische Partij. We kijken ook nog voormalig directeur van het Haagse Juristencollege, Twan Manders. Goedenavond. Ja, goedenavond. En uh, je deze week bij Jan de Belastingman. Nog steeds de tv-persoonlijkheid dus. Uh, ja, da daar heeft het alles schijn van. En Echt? natuurlijk uh, nog steeds de libertarische held uh, van Nederland. Dankjewel. Ja, uh, laten we eerst even gaan hebben over jouw optreden bij uh, Jan de Belastingman. Wat vond je er zelf van? Ja, nou gezien het feit dat het publieke omroep was en zelfs uh, de VARA uh, op BNN-VARA uh, was... Uh, uh, en gezien mijn eerdere ervaringen met, uh, met Nederlandse media en ook met Nederlandse publieke uh, omroepen, uh, ben ik niet ontevreden. Uh, ze hebben me een, paar, een aantal uren geïnterviewd en dat hebben ze teruggesneden tot, uh, tot een paar minuten. En dat is natuurlijk wel jammer, maar de essentie is toch wel naar voren gekomen. Hè? Ik heb toch even naar voren kunnen brengen dat, uh, dat belasting een, een gelegaliseerde vorm van, uh, van roof is. En dat als je niet betaalt, er uh, mensen op pistolen gaan, uh, gaan langskomen. Die spullen weg, ...om in te breken die spullen weg te halen. Uh, dat, uh, dat hebben ze niet weggesneden, dus dat is, uh, dat is mooi. Maar uh, doordat er heel veel gesneden is, is het niet alleen heel veel informatie verdwenen... ...maar uh, kan het ook een beetje raar overkomen. Sommige antwoorden zijn verknipt. Nou uh, ja, dat is, dat is jammer. Maar dat, uh, dat had ik niet anders verwacht eigenlijk... Uh, dus in die zin ben ik, ben ik niet ontevreden. En overigens, wat betreft de teneur van de, van de documentaire, ja, zou ik ook zeggen dat uh, uh, gezien het feit dat het publieke omroep is en, uh, en ook nog gevaarlijk is, had dat heel veel erger gekund. Hè? Dus ze hebben wel vrij lang een, een beetje een uh, journalist aan het woord gelaten die zich nogal... Uh, negatief uitlieten over blaskomtwijking, maar dat, dat viel eigenlijk al mee. Uh, dat, dat, dat veel erger kunt. Dus, In het algemeen, uh, lieten ze ook mensen aan het woord die toch, uh, wat minder bevoordeeld waren, die wat, uh, die, die zonder al te veel negatieve woorden, gewoon beschreven hoe blaskomtwijking werkte, wat de wat voor zijn. En dat, uh, dat, uh, ja, dat, daar was ik al erg naam over verrast. Ja, wat ik zelf uh, niet zo prettig vind is dat er dan heel veel tijd wordt besteed aan uh, dingen die er niets mee te maken hebben, zoals straatinterviews en, uh, en, en hoe, hoe die opstaat en dus zijn eitje bakt en dat soort dingen. Maar goed, dat dat, dat getterwijd te horen allemaal tegenwoordig. Oh, ik vond het op zich een positief, uh, positief stukje op de televisie. Ik vond wel dat de angst een beetje, he, er werd toch wat angst ingeboezemd. Er werd gezegd, van, durf ik dat dan wel om te gaan doen, want straks, dan word ik net als van dan pakken ze me alles af. Uh, ja... In zijn algemeenheid vind ik het leuk dat er over dit onderwerp uh, aan, dat er aandacht aan wordt besteed. Het was vroeger ook pijnwerk. Uh, en uh, ja nog veel te weinig mensen zijn er uh, van op de hoogte dat het gewoon uh, bestaat. En ik denk dat daardoor mensen een mening vormen die niet gebaseerd is op volledige kennis, om het zo maar te zeggen. En, en dus is het goed dat er uh, aandacht aan besteed wordt. Het ja. is wel grappig dat je dat zegt uh, over dat... Um, uh... Zeg maar een beetje dreigende gebeuren, van, of, of dat wordt angst inboezemen, want daar, wat hij zegt is, hij zegt dus van ja, ik weet niet of ik dat wel durf, want dadelijk zit ik in een cel, maar wat natuurlijk eigenlijk bedoeld is, dat is naar ons gericht en hij zelf is een ontvanger van belastinggeld, want hij werkt voor de publieke voor de ja, ja, ja. dus wat eigenlijk klinkt, klinkt het al op mij als, uh, betaal maar gewoon, want anders kan ik niet meer heen en weer vliegen dus en het naar Bermuda. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, dat weer het Ja, klopt, ja. ja. Ja, wat ook altijd een beetje jammer is, dan het, sowieso dat, dat, dat zo'n autoritje bijvoorbeeld, dat dat dan, ja, de, als ze dan een heleboel eruit snijden, dan laten ze een autoritje erin zitten. En, uh, en het, het staan aanpellen en zo. Ja, ja en, en het landgoed Mar Marlow, dat dat, moet dan ook benadrukt worden dat dat, dat een hele luxe is of zo. Dat, uh... Nou, ik vond het wuiven naar de, naar de, naar de, welk paleis was het dat alweer? Dat Ja, dat is een ja, ik en we wel uiteindelijk, je bent er uiteindelijk in gekomen, want ik, ze hebben mij ook een hele dag gefilmd. Uh, maar ik heb vandaag contact opgenomen met ze en ze zijn het allemaal nog aan het bewerken. Ze weten niet zeker of ik er nog in kom. Dus uh, je hebt hem wel meegepakt, om het zo maar te zeggen. Het is een hele serie, toch? Het wordt, volgens mij worden het vier delen, ja. En ik zou dan in deel drie te zien zijn, maar ik weet het niet. Ja. Wat, wat was jouw rol in, in deze... Nou, ik heb een uh, staat gesticht, Wonderland. En uh, daar heb ik mijn eigen grondwet, uh, heb ik, uh, tenminste ik, hè, de club van Achterwonderland, heeft dat op uh, 21 september 2015 bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gedeponeerd. En ik heb daar twee jaar geleden een maand of drie uh, de grond bemenst tot het ontruimd werd. En uh, ik werd dus uitgenodigd omdat ik inmiddels uh, sinds dat moment niet meer communiceer met de Nederlandse overheid. En ik een verleden heb als uh, accountant. Werd ik dus ook benaderd door Jan. Want ik ben op 5 mei van dit jaar. Was ik even op 1 vandaag te zien. Omdat het toen met de Bevrijdingsdag. mocht ik mijn verhaaltje doen over micronaties. En ik denk dat ik daardoor in de koker een beetje terecht ben gekomen en dat ze toen met Jan zijn programma bezig waren dat ze dachten van oh die gozer die kunnen, ze, kunnen we ook wel gebruiken voor dat ja echt heel creatief zijn ze niet uh, met dat soort ideeën nee maar uiteindelijk heeft hij mij dus uh, ook geïnterviewd en ben ik dan uh, een beetje ja, een soort van halve adviseur geweest en zeg ik van ja ik wil het zo en zo doen en dan zeg ik uiteindelijk van nou ja Jan uh, zo doen ze het allemaal dus uh, succes en, en een beetje vertelt waarom ik dan persoonlijk uh, geen belasting wil betalen. Omdat ik het dus vind dat er immorele dingen mee gebeuren waar ik geen bijdrage aan wil leveren. Dus hè, belastingontwijking wordt eigenlijk gezien als immoreel. En ik draai het om. Ik vind het belastingbetalen immoreel. Yes. Ja, dat ja. we dat allemaal vinden. <laughs> Hier, ja, wel. Ja, ja. ja, in deze. In deze. Ja, in de café ja. Libertaria wel, ja. Ja, belastingontwijking is een morele plicht, toch? <laughs> Uh, ja, dat heb ik inderdaad zo vaak uh, verdedigd, die stelling. Want als je belasting kunt ontwijken en dat dan toch niet doet, dan betekent dat dat je vrijwillig geld overdraagt aan de staat, zonder enige wettelijke verplichting, hè, Terwijl je dat risicoloos uh, zou kunnen nalaten. En dat betekent dus ook dat het geld dat uh, de, de staat op die manier in handen krijgt, uh, als dat vervolgens wordt gebruikt uh, om onze vrijheden te ondermijnen uh, of oorlog te gaan voeren. Uh, of, een, of een lege ambtenaar mee in te huren die, uh, die allemaal uh, uh, honderdduizenden regels gaan maken. Waarvoor mensen worden opgesloten in een kooi als ze die regeltjes niet volgen. Als je, als je daar vrijwillig aan al mee betaalt, dan ben je dus ook moreel gezien mede verantwoordelijk daarvoor. Ja. Ja, logisch. En dat, dat was dus ook mijn, uh, mijn dingetje wat ik dan tegen Jan heb gezegd. Maar ja, of het erin komt, dat zullen we over een paar weken weten. Ja. ja, het hangt er denk ik wel een beetje vanaf hoeveel moeite het is ook. Want je kan ook zeggen, ja, je moet dan elke subsidie aanvragen die je kan om wat, om eigenlijk zo min mogelijk belasting netto te betalen. Maar soms is het ontzettend werk. Daar moet je hele voorstellen voor schrijven. En ja, het is natuurlijk altijd een afweging van hoeveel tijd je daar, daar uh, kwijt wil zijn. Het moet zich wel terugverdienen. Een uh, landbouwsubsidie voor je farmfield bedrijf. Ja. Ja, ik kwam vanmiddag toevallig dat berichtje nog uh, tegen had ik ergens uh, gepost in een Facebookgroep Over die man die twee jaar geleden zijn hond aan zijn bv had verkocht Om de hondenbelasting te ontwijken 71 euro per jaar En die, uh, die werd toen aangeklaagd uh, Of hij heeft geloof ik de gemeente toe voor de gesleept Ongelijk gekregen En in hoger beroepen heeft hij toen uh, gelijk gekregen Dus uh, ja, dat vond ik dan wel weer Dat is misschien een beetje te veel werk dat, Die 71 euro Maar ik vind het toch wel helemaal. Ja, uh, uh. Maar we hebben het dan ook om een andere reden hier in de uitzending en het gaat over je huidige situatie. Hadden we hebben begrepen dat jij nog geen bitcoin miner in je huiskamer hebt staan. <laughs> nee, <laughs> dat heb ik inderdaad in. Nee, nee, nee. nee goed vertel, laten we, we, we, we, we het zo zeggen, wij willen het vrij radio jou steunen, maar dat is natuurlijk vanwege een reden. Dus een, was een crowdfund actie gaande, hadden we begrepen? Uh, ja, dat klopt. Um... Ja, misschien een stukje voorgeschiedenis. De meesten zullen het wel weten, maar misschien niet iedereen. Goed, de overheid die was niet blij met mijn activiteit op het vlak van belastingontwijking. Dat hebben we. zoals ik ook al zei in dat, dat tv-programma. De meeste kantoor die helpen buitenlandse bedrijven om buitenlandse belasting te ontwijken. En, en doen dat door in Nederland zo'n opricht die dan een heel klein beetje belasting betalen in Nederland. En, en daarmee heel veel belasting in buitenland te wijken. Wat ik deed was het uh, spiegelbeeld. En dus ik hielp Nederlandse ondernemers om, om, om gebruik te maken van het buitenland. Om daarmee Nederlandse belasting te ontwijken. En dat kostte de het geld. En bovendien uh, was ik natuurlijk ook iemand die geen bad van de mond nam. Uh, en in alle interviews... Uh, ...zei ik dingen als uh, belasting is gelegen de, Roo, de overheid is een organisatie... ...en belastingontwijking is een morele plicht. En het gevolg daarvan is geweest... ...dat uh, uh, de overheid uh, mij ervan heeft beschuldigd... ...dat ik uh, kwanties heb geholpen met belastingontduiking. Daar is, op uh, uh, basis van die beschuldiging... ...heb ik ook 3,5 uh, maanden voorrest gezeten in, uh, in 2000, uh, begin 2014... Uh, tot de dag van vandaag uh, is er nog steeds geen bewijs gepresenteerd uh, daarvan, uh, terwijl ze toch alle gegevens hebben van alle cliënten, alle prospects, alle gespreksverslagen, uh, die hebben ze allemaal uh, kunnen doorploeteren al die tijd. Uh, uh, je zou toch denken dat als het zo zou zijn hè, dat ik lid was dus van, een, van een criminele organisatie die hè, als doel had om klanten te helpen bij belastingontduiking, dat dat dan, uh, dat het tenminste eentje van al die, uh, die 7000 uh, cliënten, dat die dan toch tenminste ook inmiddels zou zijn wel veroordeeld voor belastingontduiking. Maar dat is niet zo. En sterker nog, geen een van de prospects waar, waar we ooit een gesprek hebben gehad is, is daar ooit voor veroordeeld. Uh, en ook is nog nooit een een prospect ervoor vervolgd. Dat is natuurlijk wel heel vreemd. En ook, niet voor, en ook niet van witwassen en ook niet van andere vormen van fraude. Ja, dat is heel erg uh, uh, bijzonder. Uh, dus blijkbaar, al die 7000 mensen die wilden allemaal heel graag ontduiken, maar ze zijn allemaal zo dom dat het, dat het, dat het allemaal niet gelukt is. En dat is, uh, dat is dan blijkbaar de conclusie. Maar goed, uh, er is nog steeds geen, uh, geen uh, inhoudelijke behandeling van mijn rechtszaak. Dat komt waarschijnlijk ook dit jaar niet. Uh, al die tijd dat boven, hangt het wel boven mijn hoofd. Ik heb ook uh, tot voor kort een proefverbod gehad, waardoor ik niet mocht werken in de toestelfinanciële sector. En dus uh, dat is een hele forse financiële strook uh, geweest. Uh, dat heeft mede ook geleid tot mijn privé-viesement, uh, dat nog uh, steeds niet opgegeven is. Dat is nu al uh, meer dan twee jaar geleden uitgesproken. Maar aansprakelijk wordt zoiets binnen anderhalf jaar weer, uh, weer afgewikkeld bij een natuurlijke persoon. Uh, maar uh, mijn curator heeft gezegd dat hij, uh, zolang er nog procedures lopen, helemaal niets gaat doen om het visum af te wikkelen. Wat nou, oh, ja, kan dat dan zomaar? Uh, nou, een curator heeft in Nederland extreem veel macht. En dat komt onder andere, niet alleen omdat, omdat de wetten die macht aan hem geeft. Maar ook omdat de enige controle die door wordt gehouden, een curator, dat is de, de, de rechter commissaris. Die moeten hem controleren, maar die moeten heel veel curatoren controleren en ook nog heel veel andere dingen doen. Dus die hebben eigenlijk allemaal geen tijd voor en geen zin in. Dus de praktijk is dat curatoren met, met heel erg veel weg kunnen komen. Dat ze, dat ze bijna een moord moeten plegen voordat ze, voordat ze teruggefloten uh, worden. Ja, maar ja, goed, dat is, dat, is, dat is de situatie. En ik wil graag weer, nu dat mijn beroepsverbod kort verder opgegeven is, weer uh, gaan werken in, in, in de sector uh, in uh, het vlak van belastingadvies. En daarvoor, uh, dat is niet zo makkelijk omdat ik, omdat ik failliet ben, maar uh, gelukkig zijn er uh, twee hele aardige mensen die me daarmee willen helpen. En eerste plaats is dat uh, mijn vriendin Jessica en de derde plaats is dat een goede vriend van me, Ronald Bell, die ook libertarie is en ook belastingadviseur is, zij uh, gaan uh, samen een, een belastingadvieskantoor uh, opzetten, uh, waar ik dan weer uh, door ingehuurd kan, uh, kan gaan worden. Goed, daarvoor is wel een startkapitaal uh, nodig van, uh, van 11.000 euro, uh, dat Jessica zal gaan inbrengen uh, in, in, in dit uh, nieuwe bedrijf. En uh, het probleem is alleen die financiële stress die we hebben gehad de afgelopen jaren, daar heeft Jessica natuurlijk ook onder geleden. He, dus, uh, dus zij heeft die 11.000 euro ook niet. En uh, een aantal mensen hebben het initiatief genomen om door middel van, van crowdfunding uh, geld bijeen te zamelen. Nou, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. En enerzijds is dat uh, gedaan door, door LIFAS, de, de, de Lutheran Foundation of Human Assistance. Dat is een Nederlandse stichting met een AMBI-status. Uh, zodat uh, schenkingen aan die stichting ook aftrekbaar zijn. En. Uh, Alleen, ja, dat, uh, die schenken die aan die zicht worden gedaan, die zijn niet specifiek voor het zwartkapitaal. Dat zou mogelijk wellicht die, die ambistatus kunnen, enigszins kunnen. Dat zou enigszins een op gespannen voet kunnen staan met die ambi-status. Uh, dus daarnaast is dan ook een crowdfunding-actie gestart via GoFundMe. Dat, dat was, enerzijds, zou je kunnen zeggen, een groot succes, want ja. er is iets van 5.500 euro al binnengekomen. Ja, nee, Binnen een week of zo toch al? Uh, ja, het ging ook vrij vlot, inderdaad. Ja. Uh, dat klopt. Maar toen kreeg ik een heel raar bericht uh, van, uh, van GoFundMe: dat het uh, dat, uh, account was gesloten en dat al het geld had teruggestuurd aan de donateurs. Uh, ...en dat ze geen reden wilden geven waarom dat, waarom dat uh, uh, gebeurde. Ja, dat was dus wel een tegenvaller. En uh, gelukkig was er een, uh, een hele aardige mede ...die ook webmaster is van de, uh, van de LP... ...en die ook een uh, IT-bedrijf uh, heeft. En, uh, zijn naam is Luciano Nooyen. En hij uh, heeft aangeboden om een, uh, om een nieuwe website te maken... Uh, die die rol van GoFundMe uh, overneemt. En uh, die website is inmiddels klaar. Die heet uh, helpmanders.com En uh, Marjohan is aardig om, uh, om aan te bieden om uh, dit te, aan bod te laten komen in Vrijheid Radio. Ik doe nog even een keer die website voor degenen die het gemist hebben. helpmanders.com en ik zal hem op de website zetten. En misschien leuk om ook banners te doen, dat andere mensen die luisteren die ook een website hebben, dat ze dat ook even als reclamebanner op de website kunnen doen. Dus bij deze... Ja, ik wilde nog even een aanbod doen uh, voor die uh, inzamelingsactie. Dus uh, ik weet niet of er naar aanleiding van deze uitzending, uh, of er mensen zijn die zitten luisteren, die denken van nou, ik wil ook wel uh, dit uh, goed initiatief steunen, dan uh, wil ik uh, uh, de donaties die daaruit voortkomen verdubbelen. Wel met een maximum van 100 euro. Dus uh, uh, maar gewoon om maar even uh, uh, uh, een yeah, zetje uh, uh, uh, aan de actie te geven. Dus als je geld doneert naar aanleiding van uh, dat je dit hebt gehoord bij Vrijheid Radio, zet, uh, zet even erbij dat, het, uh, yeah, dat je het hier hebt gehoord en dan uh, Zorg ik ervoor dat dat tot een maximum van 100 euro verdubbelt? Nou, dan kan ik ook nog wat zeggen. Dankjewel. Ik, ik zie namelijk op de site helpmanders.com dat we op 4839 euro staan. Uh, daar komt dan nog uh, Dennis zijn en alle donaties van deze Vrijheid Radio bij. Dan heb ik nog een leuke verrassing. Zo? Oh. Eigenlijk... En wat, wat Vrijheid Radio dus wil doen is, die wil het allemaal in cryptocurrency doen. Ze dus doen ja. een bitcoin adres, maar we gaan kijken of het ook mogelijk is een e adres te doen. Hè? dus Prima, ja. ja. ja, ja. En misschien dus, ja. ook nog Monero en andere, niet, misschien heb je nog wat bitcoins of uh, andere gekke currencies. Kun je allemaal ja. erop gooien. Zal allemaal, maar, uh, <laughs> ja. nee, maar ik, ik, ik zou gewoon zorgen dat het, uh, dat het vol komt. Nou, dat is wel een bijzonder mooi aanbod. Hartelijk dank daarvoor. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Ja, dat is gewoon uh, als je al jaren de belasting... Uh, Eigenlijk ontduikt dan. Nou ja, ik zeg dus zelf dat ik, door, doordat ik dus geen adres in Nederland heb uh, en niet communiceer met hen, dat ik, het ook, dat ik ook niet uitgenodigd word voor belasting. Dus ik, niet, ik heb geen flauw idee wat, uh, wat mij nog te wachten staat op de dag, maar uh, ach ja, dat zien we dan wel weer. <laughs> ik vind het trouwens wel leuk dat je het net die ambi-status noemt. Uh, dat was eigenlijk, dat ben ik al vergeten te zeggen met Wonderland, was dat het idee om dus een. Een soort, uh, eigenlijk wat de multinationals doen bij de belastingdienst, dat wilden wij voor de natuurlijke personen gaan doen in een grote groep. Mm. En dan uh, hadden we daar een aantal ideetjes bij, namelijk bijvoorbeeld alle accijnsen in aftrek nemen uh, als een soort voorheffing op je inkomstenbelasting of als een gift aan de belastingdienst en allemaal dat soort dingen. Uh, ja, maar goed. Maar nog iets ah. anders, Twan. Je zei ook dat ja. mensen die een bedrag hoger dan 100 euro storten, dat die ook nog gratis belasting krijgen. Of ja, is dat is uh. dan niet meer gratis, omdat het natuurlijk 100 euro. Nee, het is, het is, wel, het is wel gratis, want die, die 100 euro is natuurlijk een, een donatie. Geen, ja, dit is een gift. Ja. Uh, en uh, wat ik uh, inderdaad heb gezegd is dat, uh, als, dat, we, dat we daar heel erg uh, blij mee zijn en dankbaar voor zijn. Al als teken van, uh, van waardering, als teken van dankbaarheid. Uh, dat uh, ik een gratis gesprek van een uur aanbied. Uh, in, in persoon, per telefoon of per, of per Skype bijvoorbeeld. Uh, en dat hoeft natuurlijk niet per se belastingadvies te zijn. Uh, als iemand geen behoefte heeft aan belastingadvies, maar gewoon uh, prettig vindt om uh, met om mijn gedachten te wisselen, dan kan dat natuurlijk ook. Uh, nou, daar ga ik dan graag nog een keer met jou op in, pap. Dat, uh, oh. daarna, daar ga ik, dat uh, lijkt me hartstikke leuk. Ik kies de momenten dat ik in Nederland ben heel zorgvuldig uit en ik ga. Ik ben met Prinsjesdag in Den Haag. Dat daar Sven Hulleman de nieuwe gulden gaat lanceren. Ik weet niet of iemand daarvan op de hoogte is. Dat, dat is, is een, een digi digitale moment, neem ik aan. Het wordt een gedrukt opnaam, gedekt door goud. Met basis van cryptovaluta. Ik weet het nog niet helemaal precies. Ik, ik heb het wel... Het is uiteindelijk gewoon een letsysteem, Een tijdgeldachtig bedenksel. En, en, en de, de gulden dus hebben geen waarde. Het gaat alleen gedekt worden door goud. Het goud dus is echt. Alleen het gaat alleen gedekt worden door goud. Als het na vijf jaar of twee jaar ook echt gebruikt wordt. En anders, als het dus een fout project wordt. Dan wordt het, dan kun je het ook niet inleveren voor goud. Maar het is een best uh, het is echt, er zit 60 miljoen achter. Dus dat is echt een serieuze, serieus, uh, serieus uh, probeersel. Ik heb zelf ook al wel eens een tijdbank opgericht. En dan leg ik dan uit van ja, je betaalt 5% aan de bank. En dat doe je dan in plaats van de bank ga je dan met personeel aan de gang. En die geef je dan 2,5% en dan heb je zelf nog 2,5%. Maar ja, weet je wel, ik ben maar heel klein. En wie gaat er nou bij mij een lening afsluiten als ik een of ander neppapier Druk, Maar Sven Hulleman heeft toch best wel uh, naam gemaakt in de afgelopen jaren met de stichting Red Stop de Rest schuld, nee, ik weet het, er zijn zoveel van die uh, initiatieven, maar Sven Hulleman is uh, ja, benaderd door iemand met een hoop geld en die heeft gezegd ga jij dit maar doen en hij lanceert dat in Den Haag op Prinsjesdag. Okay. Ja, dus... Zullen we daar misschien een volgende uitzending over gaan hebben dan? Ik, nou, ik wilde eigenlijk Twan dus uitnodigen om daar ook naartoe te komen. Oké, okay, oké. Ja. Als, maar, maar dat is nu, dat roep ik zomaar even. We kletsen daar nog wel over. Dat uh, hoeft niet nu besproken te worden. Ik, uh, ik zal even mijn agenda kijken, maar uh, uh, ik sta daar wel een tegenover. Wat, wat is het de precieze datum? Prinsjesdag is de derde dinsdag van september, is 9, 19 september. Volgens mij is het om 11 uur. moeten we dan nog echt nog. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, maar volgens mij is het om 11 uur het grote moment. Er komt natuurlijk ook een hoop pers op af. Um, dus dan is het misschien wel leuk. Om het rond dat moment te pakken. Dan pak je gewoon toch weer eventjes uh, mee dat je, dat je er nog bent. En dat ze je niet eronder hebben gekregen. En dat jij ook gewoon een leuke dag hebt op die dag. Zoiets. Ja. Dus, uh, ja. Oké, okay, waar moet ik dan zijn? Dat is op de Lange Voorhoud uh, 43 in Den Haag. Lange Voorhoud 43. En hoe heet het evenement? Guldentrug.nl. De, de Prima. Ja, en dan uh, zien we wel wat, uh, ik, ik zou jou dus wel eens, ik zou wel eens willen weten wat ik nou kan verwachten als ik uh, op een gegeven moment weer in contact kom met, uh, met Nederland, wat ze allemaal gaan zeggen. Ik hoop dat het meevalt, omdat ik dus ook uh, ja, gewoon niet gecommuniceerd heb, dus ik ben ook nooit uitgenodigd om, voor het doen van belastingaangifte. Ik ben in theorie ook niet woonachtig in Nederland, ik ben nu ook niet in Nederland, uh, dus misschien valt het allemaal mee in, maar ik weet het niet, dus uh, we zullen zien. Oké. Okay. Nee, goed, in ieder geval, uh, ja. Uh, ik weet niet of we nog eens toevoegt, uh, Twan, voor, uh, voor dit uh, gedeelte van afsluiten? Ja, uh, yeah, nou goed, ik wil uh, in ieder geval iedereen een heel erg hartelijk bedanken die al gedoneerd heeft. En ook mensen die dat nog plan zijn nog te gaan doen, uh, die wil ik dan alvast daarvoor hartelijk uh, danken. Ja. En wij gaan in ieder geval voor Radio, uh, op de website vrijderadio.com, gaan we dan uh, gaan we gewoon een pagina aanmaken en die heet gewoon uh, Help Twan. Daar kun je dan alles lezen hierover. En daar staan ook de Bitcoin-adressen, gul adressen en noem maar op. Waar je kan doneren. En als er nog een bepaalde cryptovaluta is waarvan je zoiets hebt van: hé, ik wil in weet ik veel, noemen ze een gekke, Trumpcoin of zo. Je hebt ook de stop coin hè? Of de stop coin of weet ik veel. misschien maar in het Chinees van de ICO's af wil. Uh, noem het gewoon even in de chat uh, of in een berichtje en dan maken we daar ook even een adres van aan. En dan kan je dat gewoon allemaal doneren daar. Ja, dus uh, dat komt allemaal op, dan, uh, op die pagina. Goed, uh, ja, en, en noem nog even die, uh, dat websiteadres. helpmanders.com helpmanders.com, ja. Mooi, tof. Ja. En, en, en, heb je nog uh, na, naast, uh, dat je dan uh, wat je net noemde, dat je zeg maar met uh, Jessica en uh, Ronald dat uh, kantoor wil oprichten, nog andere plannen. Wil je misschien nog weer uh, de politiek in? Nou ja, ik, ik, ik, ik blijf het heel erg leuk vinden om, uh, om het libertaars gedachtegoed te verspreiden. Uh, dus ik sluit niet uit dat ik weer uh, dat, ik, dat ik dat ook weer via de weg van de politiek zou willen doen. Eigenlijk een soort antipolitiek zou ik zeggen. We zouden wel eerder als een antipoliticus. De LP heeft uh, de laatste tijd een beetje een gematigde koers uh, gevaren. Ja, dat is niet mijn, de koers die ik heb uh, gevaren, en ook niet de koers die ik voorsta. Daar zijn we het namens Radio uh, helemaal mee eens. Uh, <laughs> uh, laat, maar laat ik er wel bij zeggen: vooral alle misstanden voorkomen. Ik zie wel uh, de, de huidige uh, bestuurders en huidige actieve leden van de LP, zie ik heel erg zeker wel als, als uh, medestanders. Uh, dus ik zie uh. het zo. Je moet het zien als een, als een, een touwtrek, uh, als een soort touwtrekgevecht. En mensen die, die trekken aan de touw in de richting van een grotere overheid en minder vrijheid. En mensen die trekken aan de touw in de richting van een kleinere overheid en meer vrijheid. Uh -huh. En alle mensen die aan de, de, de goede kant op trekken, die zie ik als medestanders. Uh -huh. he, pas op het moment dat we zo ver zijn dat, uh, dat on, onze wegen zich scheiden, he, dan pas uh, zou, er, zou, er, zou er een, een belang kunnen gaan ontstaan. Maar ik denk dat alle mensen die op dit moment actief zijn in de LP... ...dat die allemaal uh, niet alleen de, de touw de goede kant op trekken... Uh, ...maar dat zij ook uh, waarschijnlijk qua einddoel... Uh, ...heel erg dicht bij mijn einddoel zitten... ...of, of, of daar zelfs uh, gewoon op hetzelfde einddoel uh, zitten. Dus het, het verschil is eigenlijk weer soort, een soort verschil van inzicht in... ...wat is nou de beste strategie om die ideeën te verspreiden. is de beste strategie om... Uh, ...juist een radicale boodschap te brengen... ...en daarmee aandacht te trekken... ...en daarmee uh, ervoor te zorgen dat mensen überhaupt kennis maken... ...met, uh, met het feit dat er mensen zijn die, uh, die, die denken dat belasting onrechtmatig is... Uh, ...dat dat een vorm van, van roof is... ...en dat uh, de overheid uh, uh, zelf onrechtmatig handelt... Uh, uh, dat, ...dat is natuurlijk iets wat, uh, wat je verder nergens hoort... behalve bij... Uh, de LP Oude Stijl en andere uh, uh, libertarische organisaties. Want er zijn er laatst in Nederland niet zo heel erg veel uh, van. Uh, en en uh, zij denken dat de beste strategie is om die boodschap een beetje te matigen. Hè, dat je nu niet serieus wordt genomen. En dan uh, meer, meer invloed krijgt, meer aandacht krijgt. En ik eerder zetels haalt. En ze denken dat dat de betere weg is. Nou, ik denk dat dat een, een vergissing is. Maar ja, dat, dat betekent niet dat ik deze mensen nu... Zie als, als tegenstanders, helemaal niet, We hebben gewoon een verschil van inzicht, maar, we, we, we, we staan wel aan dezelfde kant. We zijn wel medestrijders. Ja, je zei ja. net, eh, uh, dus het gaat er dan om of dit de beste manier is om de boodschap te verspreiden, waar, of dat het doel van een partij moet zijn, is natuurlijk al iets waar ook discussie over is geweest. Ik ja. zie dat ook, zou dat ook graag als doel zien. Maar dat, wat er buiten dus, de gematigde koers, is ook een groot verschil dat nu echt verkozen wordt. Om uh, als doelstelling te hebben in de Tweede Kamer te komen en via de politieke weg iets te veranderen. En dat is ook alweer een, uh, een onderscheid op zich. Uh, uh, en ook een verandering uh, los van, zeg maar, de gematigde koers. Want die gematigde koers is eigenlijk een gevolg van die andere doelstelling. Want als je, als je doelstelling is om mensen, uh, zeg maar, die ideeën te spreiden, dan hoef je niet te matigen. Dus, uh, uh, ja, dat kan, dan kan nou, ook wel. Maar dat is volgens mij voornamelijk omdat ze denken anders te de extreem dan stemmen mensen op. Nou ja, we kunnen misschien het voorbeeld van voor Ron Paul nemen. Ja, Ron Paul is, uh, is uh, heel erg uh, succesvol geweest in het spreiden van de ideeën. Waarschijnlijk is er geen enkele libertariër ooit zo succesvol geweest als Ron Paul in het spreiden van deze ideeën. En de invloed die hij heeft gehad uh, uh, door te stemmen uh, in de Amerikaanse congres is waarschijnlijk vrij beperkt. Want uh, ik geloof niet dat zijn stem nou heel erg vaak de doorslag heeft gegeven dat een bepaalde niet is gekomen die we anders. Uh, wel was gekomen. Dus zijn invloed is toch vooral een, een, een intellectuele invloed geweest. Hij heeft het, het, het gedachte gespreid. Maar dat heeft hij wel gedaan uh, op die effectieve manier doordat hij in het congres gekozen is, zodat hij een zetel ja. heeft gehaald. En op die manier kan een, een zetel halen, kan dus juist een, een, een tussendoel zijn uh, bij het, uh, bij het uh, volgende tussendoel, namelijk het spreiden van het libertarische gedachtegoed. En het einddoel is dan natuurlijk een libertarische wereld. Ja, zo zou je het dan ook graag zien dat er één of twee van ons in de kamer zouden zitten en dan. Het is natuurlijk een enorm podium. Ja. ja. Om dat soort spraken. Nou, ik heb, ik, vind, ik heb er ook nog wel wat ideetjes over. Uh, dus, uh, over hoe dat je bijvoorbeeld een boodschap kan verspreiden. Maar dat is misschien wat te veel reclame of niet echt voor deze uitzending. Maar, um, als wij elkaar zien, dan kunnen we daar misschien ook eens over kletsen. Oké. Uh -huh. Want, uh, ja. Je bent toch een hele geve gevestigde naam natuurlijk. Dus als jij iets zegt. ...dan ondanks dat ik precies hetzelfde zou kunnen zeggen... ...luisteren ze wel naar jou en niet naar mij. Dat klopt. Uh, van, is dat wel goed voor de luistercijfers? Ja. Maar ja. <laughs> dan komt dat Tram zelf uh, de hele week dan verhalen. Uh, <laughs> ja, <precies>. ja. <laughs> ja. Dat kan ook wel, ja. Maar even van de lengte van En dat uh, ...en het feit dat nog een hele berg berichten hebben... ...moet ik wel even uh, een eindje aanknopen. Kijs, ja. Ja, en wij allemaal, denk ik. Ja. Wij allemaal. Ja, Ja. ja. Nou, bedankt voor de steun. En dan noem nog één keertje die website. Helpmanders.com Helpmanders.com, dames en heren. Vergeet die naam nou nee, niet. Is, ja. Heel veel succes. ja Oké, okay. ja, doei. Tot ziens. Doei. Ja, goed, eh, dames en heren. Tot zover dan, Twan uh, Manders. En uh, ja, gaan we gaan nu weer verder met het nieuws. En we hebben hier nog wat politieberichten liggen. Nou uh, ja, die jongens die zitten ook niet stil. Ook al zijn het ambtenaren. Ja, precies, ja. Goed, hier het eerste politiebericht. Ja, het eerste politiebericht gaat over de, ja, de bouwaffaire met Bouwman, die inmiddels al overleden is. Dat gaat over die, uh, de, ja, de batten affaire uh, Maar in dit geval dan over de ondernemingsraad. De politie heeft daar een finaal besluit over genomen, staat hier. Ja, ja het ging erom dat er dus uh, grootschalige fraude heeft uh, plaatsgevonden binnen de, de politie. En uh, dan met name de Centrale Ondernemingsraad van de politie, het Waarbij dan uh, sprake zou zijn van een zeer ernstig plichtsverzuim. En uh, ja, er is dus ook een aangifte gedaan tegen die meneer Biltai. Frank uh, van tegen het valzijn en geschrifte oplichting, verduistering en handelijke omkoping. En uh, ja, want dan, dan, dan het openbaar ministerie gaat in oktober bekendmaken om te worden vervolgd. Uh, vervolgd sorry. En hij zou onder meer grote hoeveelheden alcohol hebben genet op de kosten van de politie. <laughs> hij declareerde bijvoorbeeld rekeningen voor die 9 met 9 etens waar 8 wijn werden genutten. Op een andere gelegenheid geldt Guilte zonder verklaring 198 vlussen Prosecco. Die werden bezorgd aan zijn echtgenoot en gaf hij 5000 euro uit, aan onder andere theaterkijken en, of en een op veiling. En de bad eens. Ja, en dan nog een creditcard lopen, lopen pinnen en allemaal uh, dat soort dingen. Nou ja, en er is dus ook totaal geen toezicht op te houden. En uh, ja, er dus, zouden uh, dus dan ook nog, er uh, wordt dan ook nog een beschuldiging en je staat hierin dat die bouwman die, die dan zeg maar op de toezicht zou moeten houden, geloof ik. Die heeft dan uh, dingen door de gul, uh, door de vingers gezien. In de ruil voor de steun van die Giltai-stelling uh, dan. Dat uh, is dan zo maar wat ze uh, een beetje hoerder. Maar uh, ja, dat is natuurlijk heel lastig te bewijzen. En die ene is dood. Dus, ja, dan... ja, ja, al het geld wat uh, Twan uh, dus uh, de ondernemers uh, niet wilde laten betalen... ...was uh, gewoon anders. Gewoon allemaal in het, de creditcards van deze meneer Giltai uh, terechtgekomen. Ja, het is uitgekregen dat als Twan niet die 7000 reisers hebben geholpen... ...dat uh, die Frank Giltai dan... 312 vissen pro sekko. Dat is heel uh, <laughs> erg. Ja. Hebben al geen wegen gehad. Dat was ook al. Ja, uh, ja. Nou ja, dit zegt genoeg over wat voor soort mensen erbij. Als dit, als dit soort mensen. Naar ja, de top van de organisatie van de politie stromen, dat zegt denk ik genoeg. Ja, het is ook niet zomaar een verschijnsel. Ik denk dat het gewoon een, een cultuurverschijnsel is. Ja, natuurlijk, maar zo'n organisatie trekt al foute mensen aan. Ja. En dat geeft ze nog een machtspositie waardoor ze fouten gaan. En dan zit je ook nog bovenin die machtsorganisatie. Ja, dat is natuurlijk. Eh, als jij een hele nette, nette persoon bent, dan, kom je daar al, dan ga je al niet bij de politie werken. Laat staan dat je daar nog naar boven toe zit, uh, dus organisatie. En dat kunnen we hier meteen achteraan koppelen. We hebben namelijk een berichtje over iemand, uh, ja, wat gebeurt er als jij uh, net nette agent bent? Uh, net uh, in libertarisch opzicht. Politie duwt kritische agenten de ziektewet in. Ja. Als jij agenten kritiek durft te hebben. Ja, dat moet je doen. Uh... Dat zie je in de strafhoek. Ze zeggen dat je een stoornis hebt, en dan ben je ongeschikt en ons staan ze. Je... Staat dat dan werkelijk? Ja, dat staat, hè? Oké. Okay. Dat wie uh, degene die dat zegt, dat is. Uh... De drm firm dat is de agent, de agent uh, kritisch bijstaat, is een agent die dus, uh, daarmee te maken heeft gehad. En er zijn, door één van de dagen zijn er opnamen gemaakt. En dan wordt dan ook besproken dat het uh, nogal voordelen heeft om een agent op medische gronden te ontslaan. Want dan worden de kosten op de UNV afgeschoven. Dus wat ze dan doen als iemand een beetje vervelend doet of uh, een beetje kritisch is, ja, dan wordt het dus gedaan alsof iemand niet helemaal goed is. En dan, uh, kijk, het fragment van de opname, wat hier uh, dus gemaakt, uh, wordt dan ook gezegd door het fragment uit de opname over hoe van de agent af te komen. Dan zegt de media. Als je haar door een psychiater laat kunnen, dan wordt het gewoon een ziekte. Jullie zijn er voor verzekerd. de politie, ja, ja. Als je mediator voor ziekte wel, maar voor die anderen niet, dan zijn jullie eigen wil dragen. Dus, mijn advies aan de politie is: hoewel ik dat nooit hard zeg, als je nog iemand af wil, doe het dan via een verzekeraar. Dan gaan ze elkaar lachen. Dan valt het buiten onze kostenpost, zegt de politie. Want anders krijg je hem in de been niet terug. Nou ja, dan. Dus ja, dat is gewoon fraude in principe. Het gaat dus over agenten die bijvoorbeeld kritisch zijn over meneer Bouwman ofzo. Dat zou kunnen ja, dus dat is natuurlijk zeker samen met het vorige bericht. Want als het zo'n een organisatie is, is het natuurlijk niet gek dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Als je mond open krijgt je wordt er meteen uitgewerkt alsof je goed bij je op bent, dan krijg je dat soort mensen vrijspraat. Maar anders zie je nog iets over te melden of nog een... Ik denk dat uh, Klaas met zoveel toetsenbord ligt en Josje is ja, aan het roken. Ik heb oh, al bijna te <laughs> Sorry Klaas, je was er nog. <laughs> ja, ik zat uh, video van, uh, het was meest van Dennis, zit ik te kijken. Niet van hemzelf. Oh, die was goed. Maar... Ja, ging over, uh, dat is die uh, gast die die cool. uh, interviews doet tijdens die protesten over die busprijs. Uh, hmm. Weet je wat ik bedoel? In Zuid-Amerika is dat volgens mij. Oh ja, dat was niet zo klaar. Nee hoor, dat is heftig. De grootste grap is dat, dat wat hij ook zegt, dan zijn de mensen die zijn het protesteren over hoe de staat ja, meer greep moet nemen op het openbaar vervoer. En dat het dan gratis moet maken voor de burgers. Maar de mensen die dan zeggen van ja, je betaalt het gewoon zelf via belasting. Dat zijn dan de fascisten. Ja, en dan... De anarchisten vragen gewoon meer belastingen. En dan je ja. een fascist, want als je voor de vrijheid van meningsuiting bent. en wij gaan je in elkaar slaan wij Ja, ja, ja. En dat, dat denk wel. Wie wil daarbij die mensen? Ook gewoon echt fysiek slaan en zo. Dat is zo. Oh, jongens, ik heb wat gemist. In welk land is dit? Uh, Sao Paulo, Brazilië. Okay. Ja, Brazilië, volgens mij. Ja. Maar ja, dat ja, het is het toch. Echt wat ja, nou, uh, Gooi maar in de groep een post. Want de luisteraar heeft het nu ook gehoord. Oh, ja. dat was niet helemaal de bedoeling, toch? Ja, nee, maar ik, kan, ik vind het wel uh, fascinerend, want er is de laatste tijd zoveel aandacht voor gewoon openlijk geweld op straat. En ik denk een van mijn belangrijkste punten met betrekking tot vrijheid van meningsuiting is namelijk nou vrijheid van associatie. Mm. Ik, ik, ik zeg het niet als een wetenschappelijke stelling, maar ik wil stellen dat zonder vrijheid van associatie heeft vrijheid van meningsuiting geen enkele waarde. Als jij vrijheid van meningsuiting gaat gebruiken, maar jij hebt helemaal geen macht om je te distancieren of te associëren met mensen op basis daarvan, is het, ja, eigenlijk is het, wordt het bijna een waardeloos begrip. En dat zie je hier ook. Er zijn gewoon mensen die alleen maar kunnen leren door met feiten te worden geconfronteerd zonder keus. Dus je moet zeg maar kunnen zeggen, oké, okay, jij reageert hier zo op. Ik distancieer me hiervan. Ik ga helemaal niet meer aan jouw onderdeel van de maatschappij bijdragen. En dan moeten die mensen, zeg maar, door een heel moeilijk proces van realiseren dat ze veel meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat ze afhankelijk zijn van andere mensen. Dat ze niet zomaar andere mensen gewelddadig kunnen benaderen. Omdat ze dan in de problemen komen zelf. En dus zo heel langzaam kun je de vrijheid van associatie iets bereiken... En die vrijheid van meningsuiting, dat vind ik zo'n, dat is echt een rode vlag. Eigenlijk bijna een, bijna een nep issue. Want echte waarde geef je uiteindelijk, denk ik, door waarde, uh, vrijheid van associatie. Ja. En juist vrijheid van associatie hebben we totaal niet. Ja. Je kunt steeds zeggen wat je wilt. Als die man uh, 100 meter verderop gaat staan, kan hij brullen wat hij wil. En niemand doet hem wat. Maar dat is niet, daarmee, dat zet geen zoden dijk. Ja, wij moeten ons structureel kunnen distancieren van die mensen, die de maatschappij op een bepaalde manier willen invullen en dat die, die vrijheid waarmee zeg maar, op dit moment zo makkelijk het fascisme wordt bestreden die vrijheid die is, is alleen maar gebouwd op de, de, de ruimte die wij hebben gecreëerd als maatschappij voor mensen om gewoon totaal onzinnig Losgeslagen uh, door de maatschappij te navigeren. Dus zonder, uh, zeg maar, je meningen en je tijdsbesteding hoeft totaal niet getoetst te worden aan enige realiteit. En je kunt gewoon blijven doen wat je wilt. Dat is een soort privilege. Dat is eigenlijk. Dat <laughs> bent, dat zo... dat is als een echt elkaar, maar natuurlijk. Ja, precies, maar ze hebben het over privilege. Maar de privilege is dat jij met totaal losgeslagen ideeën. Waarin, een, waarin je, zeg maar, in een wereld waar je gewoon verantwoordelijk bent voor je eigen daden. zou je er nooit mee weg kunnen komen. Ze hebben de kortste keren klem komen te zitten, ja. kun je toch dat uiten, en die, dat is het privilege wat is. Ja, het <coughs> en het privilege van de normale mensen. Ja, hm? als, als de mensen echt een zin zouden krijgen, dan wordt er voor het communisme ingevoerd, dat is zo'n mensen, die worden als eerste opgeruimd, want die voelen helemaal echt toegemaakt en die, en die wordt voor zijn echt, een ja. worden voor het stijl die worden als uh, uit, waardeloos uitgekocht gezien, en die ja. gaan te steden nu. willen gewoon ook die werkers, die nu ook gewoon bij doen, willen ze ook nog steeds gewoon ja. aanhouden. Om ja. de productie te draaien. Dus ja, inderdaad. Zij, uh, dit, dit is het punt waarop normale mensen vrijheid van associatie moeten grijpen. En zeggen, nou, wij onttrekken ons gewoon aan het dragen van de verantwoordelijkheid voor wat jij doet. Mm -hmm. en ik snap wel dat dat uh, vergezocht is. Hè, want dat is eigenlijk gewoon libertarisme. Maar ik denk dat dat wel essentieel is. Ik denk dat dat hele raad over vrijheid van meningsuiting, dat is een soort rode lab. Een soort nep-argument, want je komt nergens bij. Je kunt altijd wel uh, lucht in beweging blijven brengen met je stemband, dat je kunt, <coughs> Er zijn vast gevallen bekend waarin ik, iemand erop wordt aangevallen of wordt aangepakt, maar de echte inhoud geef je, vind ik, dat dus mijn stelling, inhoud aan vrijheid van meensuiting geef je met vrijheid van ons associatie. Jij hebben nog een paar politieberichten hier, de tuintjespolitie. Die komt er ook aan. Die is er al, trouwens. In Deventer. En die uh, brengt een uh, straat in complete roer. Ja, dat was... Uh, maar dat is volgens uh, mij geen echte politie, maar het is... Uh, uh, de alerte burger. Nog, nee, een, nog dat erger dat... dan de politie? Nee, nog erger dan de alerte burger, dat is de woningcoöperatie. Ah, oh ja, ja, ja. ja. Maar, maar, het is dus eigenlijk verkapte overheid. En het grappige is, dus jij huurt daar een huis... En dan gaan zij jou vertellen hoe de tuin eruit moet zien. Dat vind ik het verhaal. Nou, het kan nog erger. Die kunnen je ook, ook uh, gaan vertellen hoe de, de inhoud van je huis eruit moet zien. Hè? Oh, dat is niet. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, dus er zijn uh, mensen die hebben dan, uh, uh, die van uh, wie de tuin al volgens verhuurder ieder één, niet uh, door de beugel kan, daar hebben ze foto's van gemaakt en dan uh, zeg maar een soort, uh, ja, dan worden ze foto's gemaakt en die komen in een brief te staan en die wordt dan door de hele straat gestuurd, omdat je zeg maar een schandpaal wordt vanavond van uh, kijk eens wat de is stelletje in met die met die hele tuin. Mm -hmm. Maar ja, dat wat mij dan vooral, uh, mijn interesse in de bericht is vooral dat is die blijkbaar die woningcorporatie, dat gaat bepalen, hoe de tuin eruit moet zien. En, uh, ja, dus als dat een privaal bedrijf zou zijn... Maar daar vind je een vrije markt die dan bepaalde eisen aan stelt, dat, dat zou dan prima zijn. Maar nu is in feite gewoon de overheid die je gaat vertellen: uh, wat je wel in je tuin nog niet. Dat uh -huh. bijzonder duidelijk. Uh -huh. Maar zo gezegd is het alleen bedoeld om de buurt leesbaar te houden. De lijn doet niet als schandpaal bezweerdheid. Dus de foto's zijn gewoon bedoeld als voorbeeld. Dus dat is... <laughs> ja, maar dit is toch een schandpaal? De schandpaal is een voorbeeld. Je ja. kan een voorbeeld stellen, dus en je nagelt iemand aan de schandpaal. Ja, dat is eh, uh, merk <laughs> dat. Is, dat is een schandpaal, het is, maar volgens heeft hij de definitie van de schandpaal. Ja, uh, <laughs> ja daar ben je woordvoerder voor, ja, om dit terug te uit te Back to school. Ja. Ja, misschien niet. Maar... Jij ja, wil hem niet stenen, je wil alleen maar raken met stenen. Ja, tot hij er anders over denkt. Ik heb er alleen maar een paar keer met mijn vuist tegen zijn gegaan, tot hij stopte met ademhalen. Ik heb hem niet geplaatst. Ja, ja, ik heb hem niet gewerkt, hij stopte mezelf met ademhalen. Het ja. ja. was zijn eigen vrije keuze om te stoppen met ademhalen. Ja, ja, goed, ja, nou ja, en nog, we gaan nog even door met politieberichten. Um, politie schiet man met kettingzaag neer. Ze, ze schieten met een kettingzaag een man neer of ze schieten een man neer die een kettingzaag uh, vast Hoe moet ik dat uh, interpreteren? Ik ja, er een melding van gekregen toen ze daar kwamen. Er was een man die met een kettingzaag onderweg was naar de buren En uh, toen, uh, ja... Kijk, hij negeerde waarschuwingen van de agenten en toen is hij neergeschoten in zijn been met die vaargewond over naar het ziekenhuis. Hij wilde de buren verlossen van een overhandelende tak of zo. Of, uh, wat, <coughs> dat wat was, was de, reken, de, de reden dat hij die uh, kettingzaag uh, verplaatste? Misschien iets te veel uh, Texas Chainsaw Massacre naar gekeken. <laughs> <laughs> ja, wilde hij kwaad aanrichten tegen uh, zijn buurman of tegen uh, ja, zijn tak? is eigenlijk naar je buurman die jullie hebt als... Oh, oké, okay, er was echt een Oké, oké, oké. Ja, ik wilde die buurman een dienst verlenen. De, oh, de ik, heb, heb ik genoeg afleveringen van de Rijden en de Rechter gezien. Misschien dus gaat hij wel een boom vullen. Jij ging daar een ruzie om. Dat is, is dat zo vaak het geval. Ja. Dat is echt zo bizar. De mensen die ruzie maken over een boom of een erf. Dat ik is, vind dat. Mijn favoriete programma. <laughs> een hey, burgerlijk leed, mensen die. Maar, ik maar dan Frank Visser of die nieuwe minister? Ja, hey. Dat programma zelf, want het is nu minder leuk dan met Frank Visser, maar ik vind het nog steeds. Die, die rechters die vragen ook wel waarom blijven jullie bij elkaar in de buurt wonen? Jullie hebben je leven, elkaars leven zo geruineerd, en dan gaat het vooral om huursituaties. Gaat dan, huursituatie, dat je... Ga dan ja. bij Frank Visser dan geen belletje rinkelen? Uh, van, uh, ja, we hebben geen vrijheid van associatie in Nederland, want we kunnen gewoon niet weg. Wat alles zo duur gemaakt is. Ja, maar die mensen dat zijn, vaak zijn wel wat oudere mensen of mensen die ja wat mij in ieder geval overkomen als ik denk, nou, vast niet die geen goed sociaal leven en die zit de hele dag tijd te vervelen en, uh, en die gaan ze dan erg aan een schutting die twee centimeter te ver staat of uh, weet ik veel. Allemaal dingen waarvan je denkt dat het veel opgelost, maar. En wat er dan vaak gebeurt is, als we eenmaal ruzie hebben, dan gaan we overal op letten en dan wordt alles een probleem. En tegelijkertijd als we dan in de uitzending komen, dan hebben uh, ze 16 verschillende klachten van de ene kant en 13 klachten van de andere kant. En dan gaan ze overal tegen En dan rijden en dan gaan we ook maar meteen dit eisen. En dan uh, worden de uh, zaken en dan achteraf blijkt van het helft al helemaal niet blijven. Ja, ik, ik ben wel van mening dat als je bereid bent om heel ver te gaan in dit soort dingen, doe het dan maar meteen. Ja, vind ik ook. Want uh, wat er vaak gebeurt is dat mensen hebben dan zo'n verzoek. Maar anderen willen daar dan niet op ingaan. Dat gaat altijd zo. Je krijgt... En wat je dan krijgt, is dan kom je bij elkaar in het vizier. En dat is meer gewoon buur, uh, buren, er is niks aan de hand. Dus zodra je één dingetje gaat bespreken, en dan zit je opeens echt bewust, dan is het een soort, dan is het wat zeg maar vastgeklonken. Het is dus een beetje zoals, uh, hoe zou je dat noemen, zoals kwantummechanica. Uh, mechanica. Hè? Zolang je niet uh, observeert, kan het nog van alles zijn. En dan weet je toch niet precies wie of wat. Dus zodra je gaat uitspreken van, ik irriteer me aan jou bij dit. Vooral met buren, met wie, want de buren heb je eerlijk gezegd, je hebt eigenlijk nooit goed genoeg geband om dat te kunnen doen. Wie he, niemand laat het zo zeggen, je hebt nooit een goede genoeg geband met je buren om te gaan klagen over iets persoonlijks. <laughs> Daar komt eigenlijk heel simpel gezegd op neer. Komt altijd verkeerd aan en het, het, het blijft altijd hangen. Uh, zelfs als je zegt, nou, hey, je onschutting is fout, dan, dan moet je wat aan doen. Uh, of die boom, die tak irriteert me. Het, het lijkt infantiel, maar twee jaar later is het nog steeds, hè, met, het, het wordt niet vergeten. En vanaf dat moment is alles op de weegschaal. Alles. Ja. Alles op de weegschaal. En de hakken gaan in het zand? Precies. Dus, mijn punt is, als je iets van plan bent, je bent van plan heel ver te gaan, hè, bijvoorbeeld, uh, ik ga recht met een zaag in, dan weet ik veel wat. Je advies eigenlijk, als je, als je met een kettingzaag naar de buur wilt, doe het gewoon meteen. Meteen. Ja, doe uur, meteen wat je ja, wilt. Ja, als je al op... een bent en je heeft het probleem met de buurt, ik ga dan meteen, met dan krijg je zaak mee. Ik wil niet, maar ik als je het toch van plan bent dat je dat doen, of doe het gewoon meteen. Regel het meteen. Ja. Het liefst zodat het niet duidelijk is wie het is. Klaar genoeg. Ik ja. ja, maar doe het gewoon meteen. Handel gewoon af waar je je aan irriteert. Ja. En laat het in het midden wat er is gebeurd. Als dat kan. Als het ook enigszins mogelijk is. Want als je het bespreekbaar gaat maken, dan kom je echt in jarenlange ellende. Dat garandeer ik je. En gewoon doen. Ja, ik heb, ik heb in mijn leven kan... vaak genoeg de fouten gemaakt om redelijk met mensen te gaan praten. En echt van geleerd. Ja, echt zo. Foutjes dan... van de koude kermis teruggekomen. Dat, dat moet je gewoon echt niet doen. Dat, ja, dat lijkt dat heel logisch. de van de buren jarenlang. En jij, jij weet dat je echt gelijk hebt. Dat die boom gewoon echt weg moet. En dat je er echt last van hebt. En ze doen het niet. Nou, dan voordat ik bij de rijden en zat. Dan heb ik al lang een keer die boom vergiftigd. Doen wat die mensen niet thuis waren. Vergiftig hem. Zet hem in de fik. Uh, hak hem om als ze er niet zijn. Doe er iets mee, iets geks op het moment dat ze er niet zijn. Maak het zo dat die boom weg moet, op wat voor manier dan ook. Laat hem desnoods in je eigen tuin vallen, maakt niet uit. Fix het en ben er vanaf. Maar ga het niet bespreken, je moet die dingen niet bespreken. Eén ja, keertje proberen hè. Dan... Nee, nee, nee, nee. echt waar. Echt, nou, wat er dan gebeurt? Stiffel, je gaat ergens wonen, je bent van plan om daar lang te gaan wonen. Je denkt van nou, hier wil ik wel tien jaar of langer gaan wonen. Misschien hè. Als jij iets irriteert met de buren, zodra je het gaat bespreken... Echt, je zit, ...waar elkaar in het versieren. En wat er dan gebeurt, is dat er dan echt iets gebeurt... ...zit voordat een andere buurman zich ook kan irriteren. ...en die doet wat, dan gaan ze naar jou toe. Want jij hebt een keer besproken dat je, je irriteert iets. Oh. En dat is de allergrootste ellende. Want je, je hebt gewoon niet een goed genoeg relatie met je buren... Uh, om, te kunnen, ...om over elkaar te gaan klagen. Dat werkt gewoon niet. En zodra je dat één keer doet, dan gaat het liggen... ...dan gaat het teren en alles wat dan slecht is... Uh, ...als een keer... ...een stank hangt in de straat. En ineens gaan ze bij jou naar binnen kijken. Oh, dat is vast diegene die stinkt. Of uh, weet ik veel. Zelfs als er uh, het godsoordeel ...daar wordt aan jou toegewezen. Want jij bent degene die heeft ge hebt geklaagd. Ik heb ook een keer gedaan. Was een, ik heb een keer een, in een appartementenblok gewoond. In de begaande grond waren hele kleine woningen. En daar uh, ja, woonden structureel wel eens wat zonderlinge types. Want die woonden vaak alleen. En het was wat goedkoop. Het was ook niet de beste wijk. Het was ook in mijn studententijd. En heb ik ook een keer de fouten gemaakt om normaal te praten met iemand die daar woonde. Vanaf dat moment, altijd oh, was ik in Zo fout heb ik, daar heb ik echt van geleerd. En het, dat is een beetje overtrokken. Die, die persoon had, het was een verwarde man, laat ik dat zo zeggen. <laughs> maar, ja, maar je hebt gewoon, over het algemeen, je relatie met hoe goed het ook is, het is eigenlijk niet goed genoeg om over te klagen. En denk ook bij jezelf. Tuurlijk, voordat er een buurman er bij jou komt en die gaat over iets klagen, dan dat gaat hij in je hoofd rusten. En bij de meeste mensen blijft dat gewoon een beetje liggen. En dan. Als er twee maanden later iets gebeurt, oh, dan ligt dat klachtje er nog. Het ligt nog steeds in dat hoofd en dan, is, dan komt dat weegschaaltje er weer bij. En oh, dat is zo vervelend. Je moet gewoon niet aan beginnen. Als je het kan ontkomen, gewoon niet doen. Dat is mijn advies. Als je uh, gewoon een plantje kan, eruit kan trekken of omzagen, wat er, gewoon doen. En dan gewoon zien wat er gebeurt. Dat <laughs> so liedje van Shaggy. It wasn't me. That I saw you with chainsaw, it wasn't me. I saw you with the poison, it wasn't me. <laughs> <laughs> Uh, yeah. <laughs> <Wasn't he>. <laughs> <laughs> ja. Dat is al je Nee, dat was het niet. Ik moet niet geweld introduceren, laat het zo zeggen, maar je moet je heel sterk of je een klachtje gaat introduceren in de relatie met je buren. Okay. Ik heb laatst uh, vrienden van mij die woonden in Dokkum. En uh, nou, die wouden... Ja, en, en wat er is gebeurd, dat waren mensen, die waren al, in... die waren al ouder dan 70. Maar die hadden al 20 jaar lang een veten. En uiteindelijk heeft een de ander vermoord. Dus gewoon echt gebeurd. Want er was een keer een klachtje, 20 jaar geleden. Die mensen die... Dat waren al hoogbejaarde mensen. Nog steeds ruzie. Altijd. Altijd problemen met elkaar. En op een gegeven moment gewoon doodmaken. 70 jaar oud. In de leeftijd, schat. iemand doodmaken. is ook gewoon een duwtje geven dat hij valt, en dan is het gedaan. Dus ja, maar het was echt bewust. En Zo stoms. in. maar dat is het gewoon. Dat is, uh, buren hebben al je hebt nooit een relatie met je buren dat je een klachtje kan deponeren. En als je het doet. Wees je ervan bewust dat vijf jaar later dat nog steeds op de weegschaal ligt. En dat het weegschaaltje ook wordt geïntroduceerd. Want als, als je het een beetje in het midden laat en je zegt niks, en er zijn wel weegschaaltjes, maar ja, omdat het niet is uitgesproken, dan blijft het een beetje zo. Ik kan beter ja. pro pro proberen een goede buur te zijn. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dat, dat, ja, dat, je... dat ben ik ook van mening. En je moet ook, uh, ook iets uh, raakzuchtig zijn. Zeg dus voordat dat je uh, boomtje vergiftigt, moet je dan nou, oh, goede buur blijven. Mm -hmm. ja. <laughs> Nee, maar over de mediating gesproken, we hebben nog een, uh, een geopo geopolitiek berichtje daarover met uh, Dennis Rotman. Het komt zo meteen, we hebben nog even een klein, uh, ja, beetje set-tijd voor reclame. Ja, hallo, iedereen even luisteren, hier volgt de mededeling. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, vrienden, man van de AIGD, laat nog even hallo zeggen met elkaar, hallo. Ja. Ja, ja, ja, ja, die, ja, die meneer van de AVD die altijd zo trouw luistert. Um, ja, de laagste rente voor ambtenaren. Ja, zij kan eindelijk zich uh, rot uh, gaan lenen om wat bitcoins te kopen. Want er is een, een leenboer. Ja. ja. ja, ja, ja. ja het, is het is natuurlijk zo dat ik denk dat... We... Als jij als ambtenaar werkzaam bent, dat je in een lager risicoprofiel zit, omdat je minder kans hebt ontslagen te worden dan in de vrije markt. Je hebt heel veel ontslagbescherming, dat uh, bedoel je. Ja. Precies, en ja. dus zou daar ook een lager rentetarief, ...uit kunnen komen natuurlijk. Ja. Dus wat dat mij is betreft, is dit dan een soort vrije markt? Is dit gewoon een, een, een, een product van de vrije markt? Ja, ja, dat is het ook denk ik wel. Maar... Daar zit het probleem inderdaad niet in. Nee, nee, nee, nee. Ja, alleen ze richten, ze richten zich op een uh, bepaalde groep. Ja, maar dan moet jij dus om die lage lening te willen... ...moet je inderdaad wel uh, ambtenaar zijn. Dus dat moet je dan ook maar net willen. Uh, uh. Dus ja... Wat, wat is het probleem op, op dit uh, punt? Nou, dat, maar, dat die mensen, dat die mensen de geld, van krijgen, de geld van ons krijgen. wat geld van wat ons gestolen is. En lager worden, bijna niet. Ja ja, ja, ja, ja, En dan krijg je ook nog eens een lagere rente. Ja, aan de andere kant is hun leven ook wel zo vlak. Hè, dat ja. geven ze er dan weer voor, voor uh, dat staan ze vooraf. Dus ja. Maar ja, iemand van de VVD die al die uitzendingen van ons moet luisteren. Ja, nou, bij deze. Misschien hebben ze nog wel een uh, affiliate-code. kunnen ze via Vrijheid Radio... Uh... Zich ja, aanmelden, dan krijg jij nog een leuk percentage. Nou, ze kunnen op die, die uh, advertentie bij ons klikken. En dan uh, met die lening kunnen ze dan een uh, Cloudmine contract afsluiten bij Hashflare ja. of Genesis. Ja, precies. Ja. <laughs> of een debitcard uh, kopen. Ja. En dan krijg de Radio ook weer uh, wat geld. En dan uh, kunnen ze nog weer, uh, zijn ze weer in de toekomst voorzien van werk. Kunnen wij doorgaan met onze uitzendingen met betere microfoons? En minder ruis. Ja. En eh, misschien wat beter bier. Ik heb nou zo'n 50 cent blikje. Gaan we naar Noord-Korea dan ja, wel? Ja, ja, ja, we gaan even naar Noord-Korea. Nou, ik blijf liever hier, maar we kunnen het wel even over hebben. Ja, verbaal gaan we naar Noord-Korea. Oh. <laughs> nou? Ja, er, er wordt vrede gesticht, maar uh, even kijken hoor. Het was er nog iets aan de hand in Noord-Korea. Ik heb uh, al die tijd onder een steen gelegen. Uh, Noord-Korea, uh, iets met atoomprogramma. En uh, oké, okay, ja. Oh ja, dat is ook een dreiging voor Europa. Oké, okay. gaan ze ra ja. raketten onze richting opsturen? Ik ga er geen ene foot van, maar er zouden dus iemand hebben die leent dat het drama van uh, Lucas, dat is... Ja, dan moet dat verkocht worden, hè? Hoor, uh, dat is een uh, raketschild. Ja. Ja. ja. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Luc Jan, heeft dat gezegd tegen de Franse radios en de RTL. Noord-Korea kan binnen een paar maanden een raket meer kernlading hebben die Europa tevrouwen. Misschien is het net iets met uh, die kernwapens van Iran die al 50 vij jaar. Bijna, bijna, zal 50 jaar, bijna hebben we een punt zelfs om niet te hebben. al 50 jaar, misschien is dat net natuurlijk dit maar... Uh, ja, dan nou ja. moet mo het oh. verkocht worden, hè. Met belastinggeld moet er weer raketschuld uh, gebouwd worden. Ja. Ja. ja, dat zal wel zijn, ja. Ja, ja dat, moet... dat, dat is het gewoon. Ik ja. heel de Noord-Korea-crisis, zoals dat die nu uh, gepresenteerd wordt, ik zet het in, dezelfde, in hetzelfde rijtje als uh, de, de, de, de wapens in Irak. Die waren er ook niet. Uit. Nu zou Noord-Korea. En uh, Syrië? Ja, ook dat. Maar nu zou Noord-Korea. die hebben dus jaren gedaan. om van 1 naar 10 uh, kilo. Uh, hoe he, waar wordt dat alweer uitgedrukt? Kilo, ton. Maakt niet uit, joh. Maakt niet uit. Voor ja. no time in één keer. Uh, zijn ze een dreiging voor Amerika. Maar Amerika heeft genoeg kernwapens. om de hele wereld 500 keer op te blazen. Noord-Korea die heeft dan een, een, een kernbom. Dat, dat ze, ze kunnen net. ...in die plaswater tussen uh, Noord-Korea en de VS, uh, dat, dat ding dumpen. Ja. Ze kunnen misschien en, Hawaii raken. En ja, wij worden voorbereid op een, op een uh, nieuwe oorlog met Noord-Korea. Of in ieder geval zo uh, laat de uh, media toch overkomen. Ja, ik zou zeggen, hoor, weet je wel, ik, ik geloof er niet, laat ik het maar zo zeggen, ik, ik geloof er niks van. Zo simpel. Ja, wat, wat natuurlijk wel bijzonder is, is dat ze uh, dus... Uh, uh, ...zeggen deze deel Koreaal van, ja, we moeten ze gaan pakken, want ze willen die wat uh, wapen uh, maken. Maar ja, er zijn dus ook landen die uh, meegewerkt hebben om zeg maar te nou, Dat doen wij niet op jullie verzoek die... Uh, we doen met die non Polygonation uh, gebeuren mee. Bijvoorbeeld in Libië, die heeft, uh, de heeft... die heeft die wapens uh, opgegeven. En <Gelach> ja. We zijn ze daar binnengevallen. En vervolgens hebben we hetzelfde gehad met in uh, Irak, Saddam Hussein... Nou, die heeft ook die wapens weggedaan, daar zijn ze ook binnen. Ja, aan. En toen ja. zijn ze ja, die van... zijn gestopt met die chemische wapens, wilden ze ook binnenvallen. en zijn ze nu ook uh, bezig geweest om nog verder te destabiliseren. Dus ja, ik geef ze wel gelijk. Ik bedoel, het verstandig voor wat je kan doen als heerser van zo'n uh, derde wereldland. Is, uh, is om maar uh, een uh, nookset te hebben, want anders laat hij met rust, dan beweegt hij. Oh, heel warm. Dan beweegt hij uh, zijn vader in meer. Ja, het is echt zo'n stereotype, met zo'n zwart lapje voor de ogen, met wie mm -hmm. die spreekt om te kijken, staat voor je deur. Doe ze de deur open? Nou, ah, liever niet. Ah, ik wil echt niet inbreken. Doe maar de deur open. Nee, liever niet. Nou, ah, doe toch maar de deur open. En dan later, ja, en nu ben je bestolen, hè? <laughs> Dat is ook van ja, leef je wapens maar in of maar op. Nou, Waren dat toen met Irak gegaan, is het wel heel uh, bizar natuurlijk, want ze hebben die inspecteurs gestuurd via de VN om te kijken of ze, als het niet wapens hadden, en toen ze dragen wisten van die hebben ze, wat eigenlijk het idee was zeg maar van we gaan kijken of ze die hebben, als ze ze wel hebben, dan moeten we ze gaan aanvallen. Maar wat natuurlijk nee. eigenlijk de bedoeling was, is we gaan checken of ze die niet hebben, want dan kunnen we ze makkelijk aanvallen. Die had eigenlijk zo'n shot moeten hebben, en dan uh, vanaf een vliegdekschip, dan zie je dan zo van die bommenwerpers opstijgen. En dan op de achtergrond zie je zo'n uh, zo kruiser, die zie je dan wat van die raketten afvuren. En dan uh, zie je zo uh, komt zo'n generaal aangelopen, die heeft zo'n oren dicht. En dat vuur zegt, ja fijn dat u even tijd vrij maakt uh, tijdens het uh, bombarderen en uh, raketbeschieten van uh, Syrië. Nu kunnen we het even hebben over de raket zonder wapen, uh, <laughs> zonder warhead die uh, Korea heeft afgevuurd. Ja, dat kan echt niet. <laughs> en dan intussen nog meer schrijven ja, ja. van het vliegdekschip, nog meer raketten de lucht in. Dat nou, hebben we ja. waarschijnlijk binnenkort even tijd, want uh, dan kan er een paar uur lang niet gebombardeerd worden, want dan is er een gas van shotdowns. Maar nou Bedankt dat u tijdens het droppen van honden, de bommen en het vermoorden van duizenden bruine mensen even de tijd heeft gevonden om te reageren op Noord-Koreaanse rakets. Ja, ja, dat is we ja, Gaan we zitten met bommen bombarderen, wil je niet ophouden? Nee, maar dames en heren, jongens en meisjes, voordat we gaan uh, afsluiten met de uitzending, uh, heb ik we nog wel even goed nieuws over Noord-Korea en Trump. Uh, Dennis Rodman, die gaat uh, ja, mini-eten. Als de wereldvrede afhankelijk is van Dennis Rodman, dan uh, ja... De... <laughs> Dennis Misschien als ze beter Frank Visser kunnen sturen. Ja, dat kan, echt goed. <laughs> ik denk wel dat die jongen even hoog zijn. want die Dennis Rotman naast die uh, Kim Jong-un dat, dat, past er twee keer in, maar ik denk dat Frank Visser wat dat betreft meer op de hoogte zit. Nou, ik denk dat het wel leuk zijn dat je Kim Jong-un aan de ene kant hebt en dan aan de andere kant Donald Trump, die dan een beetje en dat Frank Visser er dan te staat met zijn schermetje zo: Hij is vaker, daar moet ik mee doen. Dat we allebei elkaar de hand geven en uh, ja. nou, dat zie ik helemaal volgen. Wat gaat Dennis doen? Uh... Ja, niet jij uh, Dennis, maar uh, Rotman. <laughs> ja, ik ga niet naar wat uh, maar hij yeah, zegt, I just, uh, just want to try and straighten things out for everyone, to get along together. <laughs> ja, dat lijkt me logisch. Ja, ik vind het geen gek idee, en dat zou helpen, mooi. Ik denk dat de wapenindustrie er niet zo blij mee is, maar... Uh... Ja. Yeah, Robin who added that his trips to North Korea have included lots of laughing, karaoke, keying and horseback riding, suggested that Trump and Kim might find unexpected common ground if they spoke. That was a very good, uh, on Yeah, he can smell all I hij heeft al het programma van mee meegedaan en hij is Mattie van hij is daar een paar keer geweest. Ja, Ik ben benieuwd of hij er echt in gaat, maar dat wordt wel enorm zeker natuurlijk. Maar kijk, het is natuurlijk een beetje belachelijk, maar het is aan de andere kant ook wel weer een soort van, ja, een beetje luchtig gedoe tussen al die jesus. Want het is ook uiteindelijk niet de zin van mij. Ik bedoelt ik denk wel goed. Het is natuurlijk wel heel raar om gewoon te zeggen: die Kingdom is een prima kerel. Ik bedoel, hoe kan je zo een rijtje met die daar gaan staan en zetten? Dus, uh, nou ja, in ieder geval, ja, met deze vreedzame gedachten denk ik dat we wel aan een mooie einde van dit programma zijn gekomen. Ik hoop dat iedereen daar ook over zo over denkt. Uh, als iemand nog een zegje wil doen, laat het even weten. Ja, ik wil nog één ding zeggen. Vergeet alsjeblieft niet uh, geld te doneren aan uh, de actie voor het HomeOnders. Ja, een Hartstikke ja. idee. Alright. Helemaal mee eens. Ja. Goed, eh, nou ja, dan eindig ik even met eh, Basje en Adriaan en eh, ik wil iedereen nog eh, een hele vrolijke en vooral heel erg vrije week toewensen. wensen. En, ja, uiteraard zeg. volgende week zijn er ik weer. nog doe! Allemaal nog iets.